Nou ja, dat is een soort van complotmafia die op internet uh, actief is en uh, die vaak uh, totaal geen kennis van zaken heeft. Ja, dankjewel Peter. Ik ben, ik ben helemaal... Hij komt zo meteen nog terug hè. Daarom zat ik een beetje opgefokt. Ik bedacht me net toen ik Peter hoorde. Ik denk, normaal zijn we er vanaf. Hij doet zijn zegje. Hij blijft zitten. En dan gaat hij weer weg. Hij blijft zitten. Krakeling zijn op en meneer is weg. Maar vandaag blijft hij zitten. Hij heeft een onderwerp wat hij mag inspreken straks. We hebben geen wachtkamertje. Negeer hem. Negeer hem gewoon, Joost. Ik probeer het. Hé, hey, we zitten weer in onze eigen... ...eigen studio. In onze eigen studio. Alle problemen hebben we voorbij. ik zet ze vast. Ze, uh, uh, heet het? Uh, de bom squad is hier geweest. Ja, is alles veilig. Helemaal, ja. Ze hebben wel de, uh, de studio-kittes gezien? Kogenvrije vestjes omgedaan. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Studio-kat ook. sowieso wel de tijd. ja. Ze de, er veel hè? Ze komen dus veel buiten Er ook veel buiten in de wijk met Chinezen. Goed idee. Ja. Uh, uh. ja, we zijn er terug, gelukkig. Uh, ja. Het is uh, 5 februari. En het is de 34 uitzending van Net niet Live. Hey. We lopen maar en en ik, ik wil toch even zeggen dat al, alle mensen die met ons meegeleefd hebben. Weet je wel, voor het drama wat we vorige week meegemaakt hebben. Al die steunbetuigingen. Dank jullie wel. Ja, dat, ja. dat doet mij goed. Dan zie je wat een brede basis. ...publiek wij hebben. Ja. En dat? Mensen waar je nog nooit van gehoord hebt... ...die gewoon... ...die, die zo met je meeleven. Zo, ...jongens, ik weet niet wat, precies wat er gebeurd is... ...maar mijn medeleden hef, heb je. Ik hoop dat jullie snel weer in je eigen studio kunnen. Tof! Dat vind ik tof. Ja. Want er was nog iets aan de hand vorige week hè. Um, met onze journaal-jihadist. Zo. Wat er wat aan de hand was. Nee, dat was een gijzeling, Mick. Er was oh, geen gijzeling alleen ja. op, op, op, op het journaal. Dat was een grijzing van onze maatschappij, hè? Och, zo zie ik dat. En je wordt ook elke dag word ermee overspoeld, hè? Met oh, man. Word je wordt helemaal kapot, maar mee, dood meegegooid. En is als er in Amerika iemand zo'n actie gebeurt, dan horen we het ongeveer vier maanden lang. <laughs> ja. Hier zijn we na, na een dag of vier. Een dag? Gaan we vergeten. We hebben vrijdagse uitzending. Ik heb twee clipjes, eentje van uh, donderdagnacht en eentje van vrijdagavond. En daarna is het in ieder geval in het RTL-nieuws uh, en het acht uur. En nu.nl, de dingen die ik check, heb ik niks meer gehoord van Tariq Z. Wat dan interessant is, waarvoor is Tariq Z ingeroepen? Wat is er dan wel, het nieuws het... Moet ik dan nu al zeggen, of misschien gaan de luisteraars dan afhaken. Zou het? Het is allemaal terreur, terreur, terreur, terreur, Joost. Het is allemaal terreur. De hele wereld is in, in, in, in, in de staat van angst. Het gebeuren de gekste dingen. De hele wereld, dan blijft maar op één klein en nou. Ja, Dat zou je denken. Ja. Wij waren toch ook in angst vorige week. Vorige week waren we in angst. Toen kwam ook onder de AIVD. Die zijn dat op die lijst stond. Ja. Achteraf gezien. <laughs> nee, hebben er wat in Nederlandse media mee bezig is. Ja. daar horen we zo. Maar ook met heel veel onzinnige dingen hoor. Die ik geen eens meer kan herhalen, herhalen. Dat ik denk van... Ja, daar kun je het ook over hebben. Ik heb een paar voorbeeldjes daarvan. Maar voor de rest zijn ze vooral bezig met heel veel... Uh, terreur, terreur, terreur, terreur. ISIS. Ja. is weer helemaal terug andere mensen. Donetsk. Onze vrienden uit de Volksrepubliek Donetsk. Vuile zuiplappen, zuipende. Rot, separatisten. Vieze, vuile, communistische net niet live-luisteraars Ja. ding. meer bij hebben. Ja. Poetin. van alles? Ja, zo we gewoon met het journaal via het beginnen. Ja. Dat zijn we daar vanaf. Dat bedoel ik met alle. Goed hoor. We hebben een paar hele goede clips natuurlijk. Zo. Want dat gebeurde. En dan zou je inderdaad verwachten. Van, we krijgen een goede uitleg. Tot in de details. Krijgen wij waarom daar Ik zeg het. Wie hielp hem. Is die geholpen. Wat, wat klaar had hij voor willen lezen. Ja. Wat voor rare dingen. Wou, ja. Wat, wat wou hij voorlezen. Heel erg benieuwd. Nee. Het enige wat je volgens mij ergens kan vinden op internet. Is het briefje wat hij aan de portier had overhandigd. En voor de rest hoor je niks. Um, ja. Dan begin ik met Peter. Dan, zijn we gewoon, dan kunnen we weg de studie uit gooien. Ja. Peter, ga zitten. Mag je mag er. Dan de stem van Eva. En dan mag jij gewoon weer hetzelfde doen wat jij vorige week deed. Algant, Je eigen troep erin Jas. jassen. <laughs> ja. De clip je ook de, de hoer van Hilversum. Want dat is Eva Jinek. Dat is de hoer van Hilversum. Maar? Een lekkere hoer. Vind je? Ja, vind ik wel. Ja, misschien ja, als ik tien bier op heb of zo misschien. Nee. Ze hebben altijd een leren rok. Ja, daarom. Altijd leren, leren broeken en een leren rok. Wacht, maximaal. Maar tegelijkertijd, denk ik dan altijd, Mooi ja, thuis, daar is Brammetje Moskowitz. weet ik voel vaak overheen geweest. En nou die gozer met die slangen, die freek. Ik, ja, daar is ook, ik kan hem over die, die bij de wereld draait komt, dus die freek. dierenfreak Ja, die, tussen tuss tuss tuss tuss die, uh, die, die... Die Nederlandse Steve Irwin. Ja, die ligt nou met een slangetje op uh, Ja, met... maar goed, als ze pakken doet Ah, nee, nee. Nee, ik vind het echt de hoer van heel zijn. Sorry Peter, je, je kan doen. komt ie. Ik krijg net een laatste bericht. Het binnendringen van het NOS-gebouw in Hilversum blijkt een eenmansactie. Dat blijkt althans uit de eerste informatie. Dat heeft minister Ivo opgesteld. op de donderdagavond gezegd... tijdens een persconferentie van nou, het, het ministerie. Ja, oh, dat dus eigenlijk Ivo, ook wat Ivo, uh, hier Ivo, op de bank al is uh, geanalyseerd en gezegd. Um, ik kijk even naar jou, Peter. Uh, hij had het over dat hij hoorde bij een hackerscollectief. Um, en dat er 98 hackers klaar stonden om een cyberaanval uit te voeren. Ja, ik weet het. Het, het, het klinkt allemaal als praat van iemand die niet uh, in orde is... Maar waarom? Uh, zitten daar veel uh, elementen die uh, graag Waarom klinkt dit als praat van iemand die niet helemaal in orde is? Achteraf blijkt, en dat geloof ik wel... Hij maakt er geen onderdeel uit van een hekkingscollectief, hij was alleen, bla bla Maar waarom als je ergens een in studio ingaat? Hey, ik heb een andere lezing straks erover. Waarom is het automatisch overal waar ik over deze jongen, hoor? Zeggen ze... Uh, Dalek, het bla was wel ongelooflijk in de bar. Kon je, ja, we zien een jongen die ongelooflijk in de war is. Verwaarde man. Verward iemand. Verward iemand. Ja, ik, ik heb een hoop gezien. Hij heeft rare dingen gedaan. Het is stommel met een netpistool. Het NOS-personaal proberen te gijzelen. Dat is niet slim. Is verwoord, maar hij kwam man. niet heel erg verward over. Jawel, je had het over geheime inlichtingendiensten. Dat is verward. Iemand ja. dit over inlichtingendiensten. Dat ben je verward. Dan ben je verward. Ernstgevallen, man. Ik ben volgens die definitie echt heel erg verward. Ja, wij zijn met dit programma. Het is een vrij verward programma. <laughs> Zo. Zo. Ja, helemaal. Als ik soms ook nog met mijn, met mijn theorie aankom. Maar ja, nou, ik ga eerst even Peter nog even, Dan dat kan niet weg. Snap je wel? Ja. Stolen zwaaien? Nee, helemaal niet. En ik heb ook begrepen dat in de hackerswereld er met verbazing op is gereageerd. En dat zeiden, nou ja, dat, dat kan helemaal niet. Dat is ridicuul en uh, er is helemaal geen sprake van. Nee. Dus het is een duidelijk door hem verzonnen, bij, bij elkaar geraapt. Uh. Jij hebt uh, mij wel vaker over hackers verteld, hè? Zijn hackers zijn dat? Zijn een club clubmensen die iedere zondag met elkaar dingen gaan doen en dan uh, samen clubjes vormen? En ja. Peter Evertse heeft in het hackers, heeft uit de hackerswereld vernomen. Er is nog niet één stem. Hackers zijn nog het algemeen loners ja. die er eentje op een zolderkamertje uh, ja. dingen ontregelen en wat dan ook. Ja, die hebben dan een paar keer per jaar hebben ze een of andere congres en dan gaan ze de nieuwste iPhone software of de nieuwste. Weet Kraken? Kraken, ja. ja. Kraken zijn het eigenlijk. Maar zijn dat mensen die... Maar uh... veel nou, hackers zijn het. Krakers zijn degenen die een website uh, kraken. Is het mogelijk wat Peter L. Friesi zegt... dat hij de mening van de hackerswereld weet? Ik dat weet het nog een diverse meningen. Ja, heeft. Maar je weet niet. Peter, Peter is natuurlijk wel iemand die veel weet. Er is toch niet één hacker? Toch niet, uh, ja. Als je Gerrit de hacker vraagt... dan weet je... Als Gerrit het vindt, dan vinden de meeste hackers het wel. Maar Peter is wel de expert in Nederland. Op, al, op elk gebied. Mag ik hem niet betwijfelen? Tuurlijk mag je dat betwijfelen. Maar zo wordt hij wel gezien, hè? Ja. Want bij elke moord, elke iets, iets Peter is Peter. En dan mag hij komen vertellen. Dus als Peter zegt dat hij het hackerscollectief wereldje een beetje kent... Ik kan me herinneren dat Peter op een gegeven moment ook de hey, moord Kennedy opgehaalse. Op Wat van heeft van hij twee op. Heeft hij? Mag hij niet zeggen. Nou ja, DNA-onderzoek. Dus wacht op. Dat is een nieuwe ding, hè? Nou ja... Nee, Peter kent helemaal geen hackers. Kom op. Nee. Die zijn de, want hackers, de, de gemiddelde wat jij zegt, de gemiddelde hacker is iemand die copy copy is, en die een beetje van de maatschappij vreemd is. Ja, afgekeerd voor... Ja. En dingen uit, de, ja, nee, die hebben niks met Peter Evans. Nee toch? Nee, helemaal niks. Dat was geweldig. Maar nou, Peter lult wel vaak. Hackers hebben ook geen PR-bureau. Die dingen goed leren. Ja, want. De, de, de, de mainstream media de, het volk ja. die geloven dat wel hè? want die hebben anonymous, anonymous. en anonymous die praten af en toe van die filmpjes van uh, We are anonymous ja. zo met die hele ja compleet verzonnen uh, waarschijnlijk ook de site geproduceerde video's ja ja met, met dat uh, guy focus maskertje ja. ja satanisch krijg je niet krijgen hè trouwens <laughs> maar goed ja dat dus voor het volk hebben die wel een uh, uithang of, of een, een spokesrol ja, nee, het is gelul. Ja, ja, ik moet er iets ja. van maken, toch? Als zijn we zo klaar. Ga, ga vooral verder, Peter. Je was bij uh... uh, uh, je. Ja. Verzinsel. Uh, waarmee die indruk probeerde te maken. maar wat meteen illustreert hoe verward hij was. En, ja, waarschijnlijk een complotdenker ook. Ja, iemand, uh, oh, die inlichtingendiensten. Nou ja, daar zie je tegenwoordig uh, veel mensen van. die uh, op internet allerlei theorieën aanhangen. en, <coughs> en daarin geloven. Uh, hoe, uh, hoe belachelijk soms ook. Leidt dit soort gedrag. Ja, waar, want hij is natuurlijk vrij ver gekomen dat hij in de studio al stond. Tot uh, anderen die het op. Uh, de, het brengt anderen op ideeën die denken van nou, nu, nu dat ik dit gezien heb. Oh, dat kan. Het uh, copycat uh, gedrag, dat kennen we natuurlijk. Ja, het kan duur. altijd mensen inspireren. Ja. Maar ik denk dat we juist moeten vaststellen dat hij nou ja, eigenlijk helemaal zijn doel niet bereikt heeft. Hij is niet in de uitzending gekomen. Hij is tijdig. Uh, gestopt. Hij is uh, uh, uitgeschakeld. Dus in feite uh, is, is dit een, uh, zou dit een ontmoediging Misslukte. moeten zijn. Ja, mislukte actie. Hoe, ja. hoe gaat dat verder met hem nu? Hij wordt verhoord op dit moment. Wat verwacht je dat er verder met hem gebeurt? Nou, nou komt een interessante informatie. Hij heeft een van de drie dingen die hij zegt is, is redelijk interessant. Ik, hoop, ik zit ergens op te hopen. Ik, zal, uh, komt ik verwacht dat hij zeker voorlopig even in, uh, in hechtenis blijft zitten. En er zal ook wel een uh, psychiatrisch onderzoek aangevraagd worden. En uh, men zal natuurlijk ook uh, fel uh, onderzoek doen naar zijn achtergronden. Met wie ging die om? Door wie is die geïnspireerd? Wat is er gebeurd? Heeft hij een geschiedenis op dit traject? Is hij wel eens opgenomen geweest? Nou ja, dat zal allemaal de komende weken in kaart gebracht moeten worden. Ik, ik, ik... Door wie die geïnspireerd is bedoel ik? Dat zou toch mooi zijn? Als ons doet. Ik zit op that's that's niet. dat zal niet. die zegt net niet live. Net niet live, make me do it. Is Ain't nothing to it. it. Net niet live, make me do it. Dat is wel jammer dat hij dat niet gelijk aan het begin. Dat had hij ook wel kunnen zeggen in die paar minuten dat hij daar in die studio tien stond. Ja, wat ik tegen die gasten, tegen die portier zei toen ze gefilmd werden. Kom hier, uh, ik kom hier namens uh, net niet live.nl. Ja, dat was ook overtuigend geweest. Dat is een hackerscollectief. Tuurlijk. Tuurlijk. Net niet live. Dan hadden mensen gedacht, oh een ander mediaprogramma. Opzoeken. Het is geen betere reclame dan gewoon slechte Zo. reclame. Maar ja, dat zal hij zal, sorry. Wat, ben, overigens, wat overigens geen oproep is aan mensen die een aanslag willen playen om onze naam erbij te betrekken. Dat moet ook niet hebben. Dat mensen denken, hé, hey, ze willen slechte reclame. En straks denk ik ergens met een bank opblazen en zeg, nou, ze zegt nou, we zijn net niet live. <lacht> nee, dat liever niet. Ja, we hebben wel die psychos die luisteren. Ja, we hebben wel die tijdbommen. Ja, daar zijn wij geschikt voor, hè. Ja. Die kunnen niks anders vinden waar ze nu kunnen luisteren dan naar ons. Ja. Ja, zie je, zie je, die twee zijn het met me eens. Misschien moet we een statement maken. als er iets gebeurt, wij zijn niet verantwoordelijk. Net niet live, is tegen geweld. Ja, doe het niet mensen, doe het niet. Althans tegen geweld. Als je het dan toch doet. Ja, nee, je moet gewoon zelf heen. Ja. Het is je eigen keuze. Minerva. En dan betrekken ons er niet bij. Nee, vooral niet. Maar laat wel wat stickers achter met onze naam. Ja. Goed, En de donatieflag van dat je zelf opblaast. Ja, want daar heb je toch geen niks meer ik aan je geeft. Ja, geef het dan aan ons. Die ervan die gaan toch alleen maar... Die denken echt niet, daar gaan we een goed doel geven of iets. Die gaan er hash om over. Ja, die maken ruzie over jouw graf. Maar nou, de meeste luisteraars van ons hebben denk ik ook geen, geen dikke bankrekening. Dat is wel mooi trouwens, als ze zo'n reclame op de stek onder krijgen. Ja, je hebt nou van, heb je wel zo gedacht? Neem een goed doel op in je testament. En dan hebben we dan zo'n zo voice over stijl, die zeggen... Heb je wel zo gedacht? Neem je niet live op in je testament? Kinderen verneuken het toch maar. Dat zou ik prachtig vinden. Dat zou ja. Ik heb nog één clipje, Joost. Van ben uh... er zo weer op. Ja. Oh. Weg. Weg, Peter. gaan mouw van je. Ja, dat is een nieuwe vraag hè? Dat is niet katten. Ja hoor. En maar, en maar janken, en maar doen. Je, je zit echt twee tellen weg van de plantenspuit. <laughs> je krijgt zo met de plantenspuit, Peter. Ik heb nog een clip van het NWS-journaal van vrijdag. Ja? Waar je zou verwachten, nou, hier krijgen we alle uitleg. Tuurlijk. Dat kregen we niet. Een dag later, dus dieper op ingaan. Ja, nee, ik heb helemaal geen gereed. Ik, ik heb een stukje geklipt, waar ze dan ingaan over wie was Tarek Z. Wie ja. was hij? Tarek Z. Weet geen mens. Uh, behalve een paar dingen op, inter op internet en zijn school. Nou, nou, uit deze clip moeten wij nu weten wie hij is. Twee minuten NWS-journaal. Oké. Okay. Legt het ons prachtig uit blijft over de vraag wie is deze 19-jarige Tarik Z. uit Pijnakker. Vandaag bekende hij de politie dat hij alleen opereerde. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd... en er wordt verdacht van gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Meteen na zijn aanhouding deed de politie gisteravond... huiszoeking in de woning van Tariq Z. Ja, op mag een nepwapen? verboden. is ook verboden. Ja, ja. Je mag alleen, uh... Maar het is geen wapen. Je mag, maar het is wel strafbaar. Dan kan Dan je geen verboden wapen. Ja. Net wapen, nee, dat... geen wapen. Ja, oké. Okay. Ja, verboden wapenbezit. Nee, dat slam nergens op. Okay. Nee. nee, En net, zo, net als... Net zo, waar, uh, het enige wat je hoort wat daar ik zet gezegd heeft... ...ik handelde uh, alleen. Ja. ik de katnat gespoten hier. Nee, nog niet. Ik heb nog een... Bekerij in Pijnakker. Ook vanochtend en vanmiddag werd daar nog onderzoek gedaan. Vrienden en bekenden van de scheikundestudent noemen hem rustig en intelligent... ...al ging het de laatste tijd niet meer zo goed met de studie... ...en kwam hij niet meer op college... Hij was erg geïnteresseerd in meisjes en voetbal en fan van Michael Jackson. Maar hij stond ook bekend als een fantast. Hij maakte een filmpje van zichzelf waarin hij scènes uit Inception naspeelt. Een speelfilm waarin complottheorieën en verraad de hoofdrol spelen. De Rotterdamse hoogleraar van Marle, bekend forensisch psychiater... zag en hoorde het ook toen hij naar het inmiddels zo bekende beeld uit Studio 10 keek. De man met het pistool was waarschijnlijk geen terrorist. De dingen die gezegd gaan worden, die... Uh... Dat zijn nou hele grote wereldzaken in zijn hele manier van doen. Vond ik dat hij toch ja, te aarzelend, te, te weinig doorzettingsvermogen had. Dat ik denk van nou, dit is geen gevaarlijke man. Wat was het wel voor man? Ik vond het een, een verward verhaal en dus een warrig, onzekere man. En uh, niet dat die niet gevaarlijk kunnen zijn, zo bedoel ik dat niet. Maar in het geheel maakte het mij van, het is zijn grote woorden die hij gebruikte. Maar de manier waarop ze werden gebracht dacht ik van dat klopt niet. Daarvoor is het te verward. Volgens Van Marle is er bovendien sprake van een trend. een trend. We hebben het begin van deze week uh, de man gehaald uit Rotterdam. Hè. Verdacht ook van mogelijk de doding van oud-minister Borst. Hè, we hebben uh, vorige week een man in een Groningspark gehad... die met messen zwaaide naar mensen toe. Hè, in het begin van de maand hebben we ook al enkele steekpartijen gehad. En ja. ik denk gewoon Wat dat dat de een reactie erin? is van angstige mensen op dit moment... die onze maatschappij ook beangstigend vinden. Van Marle meent dat de samenleving beter doordrongen moet raken van het gevaar dat bij verwarde mensen angst kan uitdraaien op agressie. Ja, oké, want die verwarde omgeving geen, geef hem aan. Ja, daar gaat het. Dat, ja. ja, precies. Dat is het. Daar ja. draait het op uit. En dan kijkt de politie wel even of die echt he, gevaarlijk is. Het dat he, is een geen gevaar, maar dan weten we eigenlijk van wie de verwarde mensen zijn. Ja, daar gaat het om. Ja. De woorden complotten. Ja, geeft die joden aan. Ja. Ja, het is dus, Duitsland, hè? We zijn uh, nu... Ja, het is de, de jihadis nog steeds natuurlijk. En nu ook de complotters. Ja, de jihadis hebben we niet meer... Complotters, ja, dat zijn we inderdaad. Wij complotteren er toch wat af. Ja, maar ik vraag me af... Wie Als je kom... de waarheid spreekt, is dat dan nog wel een complot? Ja, het is wel een ja, ja, maar wie maakt er meer complotten? De mainstream media? Of Peter L de Vries, weet je wel? Die de meest wazige verhalen over Oekraïne, over, over, over Syrië... Over ebola, over Karel Doormannetje, ik noem maar even wat dingen. Het ene complot na het andere. MH17, goed voorbeeld. Ja, dat gaat er puur om hoeveel mensen hier geloven. En tot nog toe, laten we even delven bij het onderspit, tegen het acht uurtje. Nou. Nog wel, nog wel. Nog wel, Van luisteren, luisteren we. zitten in de buurt. Komt nou, er aan. We komen er een benadering. we hebben al zeker 180 tot 200 luisteren, ja, hè? Ja, nog eventjes en we zijn er. Tuurlijk, om, wie het is. Het gaat op een gegeven moment ook steeds sneller, hè? De eerste 200 is lastig. Maar als je nog een duizend bent, dan is het ook een miljoen. Ja, en dankzij onze luisteraars die echt overal onze website aanprijzen. So, via... Ik had van de week nog op Facebook ik een link gezet. Nou, die is echt gedeeld door uh, niemand. Ja, maar je hebt ook maar acht vrienden. Ik heb dat nog mensen 25 vrienden. sowieso. Nee, echt goed. Zo. Ja, maar goed. Um, heb jij nog een conclusie hieraan? Want ik heb nog wel een soort van uh, complot. Theorietje hierover. Even denken. Mijn conclusie hiervan is. Ik denk dan altijd. Ik wil weten, wat, wat is dan het doel achter deze. false flag? Want dat was het toch wel duidelijk? Ja. Wat, wat, wat, wie zit erachter? Wat is het doel? Hoe hebben ze dat gedaan? Daar ben ik altijd geïnteresseerd in. Ik ben benieuwd naar jouw visie. Mijn visie is de volgende: Men nemen. de IVD, maar het kan ook, de goed, het kan ook goed de FBI zijn ofzo. Het maakt, maakt even niet uit welke naam. Men nemen een geheime dienst. En men is bang antwoorden. Dat hoorden we van Lodewijk Ascher uh, vorige ja, week. Ja. Mensen bang bang geworden voor die complottheorieën. Want er zijn nu 13 en 14 jarige jochies van het VbMBO Die eerder de complotmafia geloven dan wat het NOS-journaal zegt. Ja, en dus Lodewijk zei nog van. Dat je moe moet dat niet doen. Je moet niet geloven. Je moet alleen het NOS-journaal geloven. Dus. We moeten de gekkies gekker maken. Geval. En gevaarlijker. En die zijn niet goed in het hoofd, Die zijn verward. Dan en, moet liefst, en het liefst ook een NOS-journaal aan het vallen, want dat is nou een instituut. Zie je ja. die gek is het NOS-journaal aanval Ja, wij niet. Wij, wij draaien allerlei nos Maar wat is het dan makkelijker dan een geheime dienst? En, en, en dan ga je gewoon even op zoek, en dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, je gaat op zoek naar een tarik set. Iemand die jij heel makkelijk Kom, kan manipuleren om iets geks te gaan doen. Je weet al dat hij op school, en scholen hebben volgens mij ergens gewoon een databank. Ja, ga films naspeeld en alles. Ja, tuurlijk. Je hebt, je hebt een database. Dus we houden alles in de gaten. <coughs> en Op school had hij een werkstuk gedaan over 9-11. Dat dat een inside job was van de Amerikaanse overheid. Nou, volgens mij gaat er dan ergens gewoon een vinkje aan... ergens in het schoolsysteem of zo. Of ja. ergens. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Maar in ieder geval, je, je, je selecteert een tarik set. Iemand die gewoon... Ja, gewoon alles doet waar ik... is. Ja. Yeah. Ja, nou ja, goed. Je gaat daarheen met één of meerdere mensen. En je maakt een wijs dat je van inlichtingendienst ben. En dat je zijn werk kent. En, je, en, en er komt nu eindelijk een moment... dat de wereld gaat weten... wat ze nu nog niet weten. En je, je vertelt erbij... we hebben ook Anonymous of een hackerscollectief... staat achter ons. Dus als jij maar in de studio bent, dan kan ik niks fouten. Het enige wat we nog moeten hebben... is iemand die dat achter uur journaal gaat... en dan die, uh, een kwartier lang die boodschap opleest. En uh, wees niet bang, joh. Uh, onze backup heb je. En die had hij ook, want hij zat in zijn jasje te luisteren. Nou. Maar zei ook, nou, ik <laughs> heb al helemaal niks gehoord van. Uh... Ja, ja, maar dan mocht een natuurlijk niet ja. zeggen. Dus die, je fokt hem helemaal op, zo net zo lang, tot hij hem zover heeft gekregen. Je koopt hem net, want hoe kan hij het net te pakken en zo? Voor een student van 19. Dat oh, kan. Ja, kan allemaal. Hebben we wel. Maar pakken. ook dat nepwapen met het silencer erop, het kan allemaal. Maar die kan je ook faciliteren. En je zegt erbij, Tarik, mocht er toch nog iets, Het kan haast niet, maar mocht er toch fout gaan. Nou hou je wel je bek over ons. Want. Je familie. Of wie dan ook. Wie gaat het dan aan? Nou je wel je bek. Maar je gaat er wel helemaal zover opfokken. Dat hij erheen gaat. Je faciliteert alles. Net zoals bij Volk het gedaan is. Tot op het laatste moment. Ga je via een oortje of zo. tegen lullen van. Ga je wel prima. Vol weer. Het laatste met blijft vallen. Ze dus hij is opgefokt door, door inlichtingendiensten om iets te doen. Om zichzelf voor lul te zetten. En nu het zover is. Ja, zegt hij, ik heb alleen nog gehandeld. Daar geloof ik geen zak van. Die heeft zoveel vertrouwen gehad om dit te gaan doen. Omdat hij gewoon backup heeft gehad van inlichtingendiensten. En daarom zeggen ze ook, elke keer Peter R en zo. Ja, hij heeft over inlichtingendiensten. Hij is heel erg verward. Heel erg verward. Heel ja, erg verward. Dikke lul. De zijn er echt. Maar hij hebben ze ook zo vaak benaderd. Jou hè? Ja. jij hebt constant een negende. Ga je hier bij uh, de lokale omroep of ga bij TV Gelderland? Je hebt toch al vaker gezegd van geld... Uh... Jij bent niet te kopen. Ik heb gezegd, ik ben te koop. Vijf miljoen. Vijf miljoen? Dan ga ik naar RTL toe. Je is voor 500.000 al. Nee, ik wil wel vijf miljoen. Kom. Klinkt beter. Nog vijf ton. Vijf ton? Nou, als ze meeluisteren, vijf ton mensen, dat is een kopie. Vijf ton, zei ik... Uh... Zat Joosten. En het het zes uur journaal... En jij komt beter over dan Tariq, kan oh, je ja. zeggen? Oh, ja. Jij maakt een verpletterende indruk. Ik ga er niet samen, wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Je nee, zegt, ga godverdomme eens even zitten. Ja, maar, ja, ja. Niks tegen, je gaat in die zaal zitten. Zit mijn tv'tje aan, laat me zien waar ik op tv ben. Ja. Ik zie jou bellen. Maak je koud, gek. Ik ben op tv! Mik! Met name. Mickie van ben ik op de <laughs> Mick, ben ik op tv! Kijk eens, zet hem op vier, zet hem op vier. Uitlaag, <laughs> Zijn we op de lokale omroep? Mee boren. Ja. Ik ben bang dat we je echt voorlopig niks aan gaan horen. Ja. Denk jij? Ja, dit gaan ze weer een beetje oprakelen als de Charlie Hebdo nog een keer weer in de nieuws komt. Als ze het nodig hebben. Ja. Er wordt een nieuwe Joram. Je, we kunnen altijd terughalen bij een grote ramp die er in de toekomst komt. Kunnen we nog een keer verwijzen. Als er ergens een grote gijzeling komt. Dan, ja, we hadden laatst ook een gijzeling. Ja, We wordt een nieuwe Joram. Ja. Als afleiding nodig is, als het, dan is er eens in een keer... Tariq Zet dus, heeft... Uh... Joran is helemaal klaar, hè? Die, die, die gebruiken ze niet meer. Die is al zo lang uit die kan je bijna niet meer terughalen. <laughs> de enige die hem gebruikt is die... Uh, die uh, par heet die gast? Die gek? Ja, die weer in de cel broek. Ja. Robert de Broeken. Broeke. Die, die haalt hem nog elke keer aan. Ja. En die buren en, en al die sites die geloven hem. Ja, die. Die heeft nog contact met Joran. Maar de rest van de wereld, nee. Robert de Broeke, die kwam in zijn cel. Hij uh... vers ja, verscheen uh... die in de cel. Robert de Broeke verscheen aan Joran in de cel. Dat ja. had Robert de Broeke nog het bewijs daarvan. Ja, filmpje. Of, filmpje. Dat is eigenlijk echt het hoofd van Joran. Ja, van en, die, van en, en ook die stem van Robert de Broeke eronder. Prachtig gewoon. Met het Brabantse accent. Joran. Ja, prachtig. Dat ja, was schitterende TV. Oké. Okay. Dat schitterende ik, TV, maar heel erg gruwelijk. Zeggen radio. Ja. Ik vind. Jezus uh, Krizetje moeten doen. Ja, lijkt me staan plannen. Duidelijk er veel gebeurd, hè? Nou, dat kan je wel zeggen, hè? Ja. Vorige week leefde onze Japanse vriend Kenji Goto nog. Ja, ja heb je nog een, een eind over? Ja? Meerdere eind Want hij, dat werd ook weer uitgesteld. En toen kwam hij in beeld met, met een foto. Met een hele rare stem eronder. En toen zat hij te dreigen dat dat nog uh, 24 uur en toen nog een nog keer 24 Deze uur. Dus later was hij weer een brief hoor. En vrijdag was hij dus nog een leven, zaterdag. Was de computer weer gemaakt van site. dat is siteintogroep.com. Die ja. altijd die video's vindt. En de video's waarschijnlijk maakt. Die computer die was waarschijnlijk weer met Final Cut Pro... mee gecrashed. En die hebben ze waarschijnlijk weer aan de gang gekregen. Want niet alleen Kenji Goto... ...is onthoofd. Dan haak nog iets. Maar zullen willen eerst beginnen met Kenji Goto? Eerst Ik heb er een soort van uh, spelelement van gemaakt. <laughs> ja, want je wordt er helemaal... ...je wordt er echt zo droevig van. Want dat... dat, dat, dat dat, ge, dat ge, eeuwige gezeik over die Kenji Goto. En ik wil gewoon iets duidelijker. Eeuwige gezeik? We kennen hem maar anderhalve week. Ja, maar het lijkt echt eeuwen. Echt, je wordt helemaal helemaal scheidsziek van. Normaal gesproken werd het gedreigd. Die folie gaat eraan. Paar dagen later, filmpje. Gestopt met roken. Klaar, volgende. Want dit bleef maar anderhalve week door mekkeren, man. Vind ik het ja. Die hm? Ja, dat is het verkeer. Ik heb er een spel van gemaakt. En Kenji Goto hebben we vorige week laten horen, hè? Ja. Kenji Goto was een Japanese guy. Yes, dat ik eerst doen? Like ja, en ik doen? Ja, ik heb drie kandidaten geselecteerd. Wie is nou de echte Kenji Goto? Ja. Wil hij eigenlijk opstaan? Ja. Oké, okay, Kenji Goto vorige week. Dus dat was tijdens zijn gevangenschap door ISIS in het kalifaat. Klonk zo. I am Kenji Goto Jogo. You have seen the photo of my cellmate Haruna slotted in the land of the Islamic Caliphate. You were warned. You were given a deadline. And so my captives acted upon their words. Oké. Okay. Kandidaat A. Ah, Kenji Goto, zoals hij ons voorgeschoten wordt door ISIS. Een soort nieuwslezende Japaner. Ja. Dan nou heb ik onze producer. Een van onze producers. We hebben nog een nieuwe producer. Vergeten te zeggen. Dankjewel, Informant X. Informant X. Die komt met uh, de clip van g -NAC. Ja. Dankjewel. Ja, een dankjewel, meer... dat is wat we willen inputen. Ons andere producer, Bas, had ik uh, aangegeven dat, dat die kan voor deze Kenji Goto, Maar ik had nog een Kenji Goto uh, gevonden. Oh, zijn ja. kattenvervelend, Joos. Ja, verschrikkelijk. Zullen we eens uh, aandoen zo? Plantenspuit. Het was door, door mijn quiz heen hier. Ik heb een... Uh, sorry, daar was ik mee bezig. Kenji Goto. Voor het Califano. Ja, die moet ik eigenlijk... Ik moet een goede voorrode doen. Slechte showmaster, zeg. Ja, ik, ik ga je nou een beetje sturen. Ik merk nou ja. dat het bij jou niet lukt. Ja. Kenji Goto heeft zelf een filmpje opgenomen... ...voordat hij het kalifaat betrad. Ja. Zichzelf een selfie gemaakt. En dan maar dan met film. Hij wist nog niet dat hij naar het kalifaat ging. ja hij wist dat hij naar het kalifaat ging. En hij had een boodschap voor de wereld... ...die, die in deze clip zegt. Oké. Okay. Het is nieuws, dus ik zal hem misschien helemaal draaien. Kandidaat A. De echte Kenji Goto? vraagteken. teken Wie weet? In ieder geval onder zijn naam. En dan moet ik bij zeggen, het NOS-journaal liet deze clip een paar, een paar seconden horen. Een seconde of vijf. En dan zat er een, nadat die gast dood was. Zogenaamd. En dan zat er een, een Nederlandse journalist bij. Die kende Kenji Goto uit het Midden-Oosten. Ja? En die, uh, die, was, ja, die was zogenaamd, een beetje uh, aangenaam door de hele zaak. En toen lieten ze als, het NOS liet als fragment een stukje uit deze clip horen. Zo kom ik er namelijk op. Uh, And uh, I going to go to the Raqqa. Uh, we wear uh, the ISIS on. Okay. Uh, dit is, is voordat je he het kalifat betrad Kenji. Moeilijk te verstaan. Moeilijk te verstaan. Dit is. Ja, inderdaad. Uh, hij wordt nu wat beter verstaan, maar begin was het helemaal niet te verstaan. Een hoop eh uh, en. If something incident happens, uh now uh all responsibility is of me. But, uh... Ik kan me heel verdomd moeilijk volgen. Ja. Maar ik heb het idee dat hij zegt dat zijn eigen verantwoordelijkheid is zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En neemt de bevolking van Syrië niet kwalijk, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ga hierheen om verslag te doen. Dat zegt hij ja. in deze clip. Ja. Top. Dus. Dit is kandidaat A. Oké. Okay. Nou, we net kandidaat B. Zou ik nog eventjes je geheugen opfrissen, mensen thuis die meedoen aan deze goed lopende show-element. Uh, show <laughs> Kenji Goto uh, zoals Isis hem um, bracht. Uh, I am Kenji Goto Jogo. Hard, you have hè? seen the photo of my cellmate Haruna, slotted in the land of the Islamic Caliphate. You were warned. You ja? Ja. Vind je het stem of vind je het anders? Nee, maar het kan, wat ik dat straks las hij uit het hoofd. En dan nou leest hij duidelijk iets voor, want hij doet ook geen. Uh, uh, uh, dus hij heeft een tekst. Voorlezen. En hij klinkt raar. Ja, maar het kan zo, ik kan natuurlijk ook. Even even even duidelijk. Stress en spanning. Nee, ja, kom op. En voorlezen van de tekst. Nog één keer. Goed luisteren. Gewoon luisteren nu, hè? Niet naar, naar die vervelende katten hier. Dit is Kenshi Goto. Machen uh, we en ik ga de film de interview the ze ook drie jaar van Kim Jong-un maken zo. half is een half een half jaar van een half de van een van een half jaar van Kim Jong-un. een Dit is een een een een ...en echt duidelijk te horen iemand Aziat. Ja, nou, ook de intonatie van de stem is totaal anders. Ja, en dit is toch... I am Kenji Goto Jogo. You have seen the photo of my cellmate Haruna... ...slooted in the land of the Islam. Nou, is er iets raars in deze stem... ...en ik heb deze twee clips... ...stuurde ik op naar de producer... ...en die heeft een of ander programmaatje... ...waar hij het mee kan analyseren. En er blijkt dat de pitch... ...dat is dus de... ...ja, dan kom je technische dingen... ...maar de snelheid... De snelheid van je stem is, yeah. is, heeft hij geanalyseerd. Dat is in het eerste fragment. De aziat is dat, uh, moet ik even bijna om liggen, maar rond de 100. In yeah. het andere fragment wat we net hoorden, zit hij op 180. Een mannenstem is normaal tussen de, pak een beetje 80 en 130 qua pitch. Deze zit op 180. 180 is, is eigenlijk alleen maar een vrouwenstem. Yeah. Dus waarschijnlijk zijn, hebben ze die stem met de pitch omhoog gedaan. En hij heeft diezelfde clip die we net gehoord, heeft hij de pitch teruggebracht naar 130 ongeveer. Wat ja. een mannenstem. Een normale mannenstem zou zijn die het inspreekt. Dat is kandidaat nou. 3. Kan, ja, die heeft onze zijn bas gemaakt. Ja. Oké. Okay. I am Kenji Goto Jogo. You have seen the foto of my cellmate Haruna gesloot in the land of the Islamic Caliphate. You were warned. You were given a deadline. And so, my captives acted upon their words. Je hoort bijna geen stem. You killed the Harlan. Ja. Nou, dit is even met de pitch gespeeld. Dus als je waarschijnlijk nog 10 uh, of 20 ergens. Uh, dan krijg je waarschijnlijk de normale stem. Wat ze hier gedaan hebben, is. is mijn theorie. Is die pitch omhoog gehoord hebben. Dus dat hij meer. Japans, uh, Aziatisch accentje krijgt. Ja, dat het meer op zo'n... Op A lijkt, want A, de echte Kenji. Ik zal het vast verklappen. Uh, dat het zo klinkt. We uh -huh. uh -huh. proberen What ze na te maken. Kenji 3 is de, de langzame Kenji. Yeah? Kenji met ballen. Kenji met zijn ballen nog te gaan. I am Kenji Goto Jogo. Je hebt gezien de foto of my soulmate, oh, het expert, Arona, ja, in de, de land van de, de, klank de klank Islamic... Klank en toon uh, uh, meer bij. Zo, volgens mij gewoon de, de, zijn stem om, omhoog gegooid om een, een Japans accentje te laten lijken krijgen, ja. net zoals de smurfje, weet je wel? Die stemmetjes die maken ze door pitch omhoog. Ja. En dit laat het NRS zien. Hè. Dit is toch duidelijk gewoon twee verschillende mensen voor mij. Het is dus echt duidelijk twee verschillende ja. mensen. Ja, dit brengt het NOS een dag na elkaar. Is nog dat hij dit opleest. En ze hebben nu nog 24 uur bla bla bla. En een dag later hebben ze iemand zitten die hem gekend Ze was druk op zoek naar iemand die Kenji kende. En dan laten ze... Stom vind ik. Niemand valt het op. Een stukje hoor. Dat ik denk van... hè Is dit Kenji? Ja, dit, dit klinkt voor mij inderdaad als een, als een speler die Engels probeert te praten. Hij klinkt dat Amerikaan. Maar het, zo dom is de berichtgeving, wil ik zeggen, over ISIS. Zo dom in your face krijgt ook het NOS. Het iedereen het voor zijn neus. Je krijgt de, de hele week Kenji Goto van ISIS met die rare stem. En je krijgt als hij dood is, krijg je in één keer, ja, dit was het filmpje dat hij zelf opstuurde voordat hij ging. En denk ik, ja, dat is duidelijk een ander iemand. Kom op. dude. Is hij nou ga je weer. Uh. Ja. Dat mag Marianne team het team niet horen, maar we gaan zo over tot uh, groffere maatregelen. En riem. Precies. Dus we gaan maar snel naar de volgende drama van deze week: het in brand steken. Van het Jordaanese pilootje. Ja, want daar ging die hele ruil om. De Jordaan, die, die hadden die piloot, die wou zo'n ruiler tegen een terroristen uit van Al-Qaeda die in Jemen gevangenis zat. En daar hadden ze die japannetjes bij. En het bleef maar duren en bleef maar duren. En ze hoorden maar niks. Ik zat de berichtgeving een beetje te. En ze kwamen er maar niet uit. Jordanië wilde wel. Jordani was er klaar voor. Maar ja, ISIS liet niks horen. Het was moeilijk om ze in contact te komen. Kunnen keer... organisaties hoor, ISIS. Ja. Ze willen heel veel. Ja. Ze willen nergens aan het meewerken. Hè? Totdat site, uh, ISIS met een nieuwe video aankwam. zal ik dat nieuws gewoon maar er even ingooien. Heel graag. Daar komt ie. De Jordaanse piloot. Ik ben je heel enthousiast. Ja. heel graag. Ja, graag. Nee, want dan ben ik. Ja. Ik, ik word helemaal gek van die terreur. Ja, ik ook. Ket over het, weet je. Ga lekker oorlog voeren als je dat wil. Dat vind ik echt... Ik, ik heb al denk... een keer eerder hier in de show een pleidooi gemaakt. En dan was je het tegen. Toen zei ik van... Uh, dat voeren namelijk altijd hart van Nederland in de zeik. Maar dat is wel het enige nieuwsprogramma... Wat iedere dag probeert... Om... Ik, ik kijk het ook nooit. Maar het probeert iedere dag positief nieuws te maken. Ja, tuurlijk Jan met geraniums en, en Piet met z'n harenkar. Ja. Maar als je eerlijk bent, is dat wel leuk nieuws. En als we allemaal alleen maar leuk nieuws kijken... Wordt onze eigen wereld een heel stukje leuker. Zo is het eigenlijk wel. Want deze, ik werd van deze week echt, niet droevig van, maar echt, ik was het gewoon zat. Ik werd er gewoon echt geïrriteerd van. Denk ik van, jongens, we, we weten het nu wel. Jullie willen oorlog in het Midden-Oosten. Jullie willen oorlog in uh, Donetsk. Doe het. Ga tegen elkaar staan. Zet je legers tegenover elkaar. Blaas elkaar op. Doe het alsjeblieft. Daar zijn we er vanaf. Ja. Kunnen we weer opnieuw beginnen, weet je wel? Sticks and stones. Ja, we god, Doe het alsjeblieft. Ik weet word je wat echt... hij zijn erover zei? Zijn? Hij heeft ooit gezegd: Ik weet niet met welke wapens de derde wereldoorlog uitgevochten wordt. Maar ik weet wel dat de vierde wereldoorlog uitgevochten wordt met stenen en stokken. Ja, zo is het dus keer op keer gegaan, hè? Met mensen die zich afvragen waar Lemuria en Atlantis en weet ik het allemaal gebleven zijn. We slopen het allemaal hetzelfde. Precies hetzelfde verhaal, hetzelfde cycle. Het gebeurt elke keer opnieuw, mensen. Het gebeurt nu weer. Precies hetzelfde scenario. Echt. En we leren er dus schijnbaar helemaal geen donder van. Dat is het. Zo. Zo. En dan gaan we nu naar de Jordaanse piloot die. Uh... ook niks van geleden. <laughs> helemaal niks. Stop met roken door overdoses van roken. En dan weet je, dan ga je aan. Ja, dat moet je wel. Doei. Goedenavond. Eerder deze week al kwamen beelden naar buiten van de executie van een Japanse journalist door IS. En nu is ook de Jordaanse piloot die was gegijzeld door de islamitische staat geëxecuteerd. IS heeft beelden daarvan op internet gezet. Daarin is te zien dat de piloot levend wordt verbrand. De piloot van 26 viel eind december in handen van IS. Hij stortte met zijn straaljager neer in het water bij Raqqa in Syrië. De stad die IS als de hoofdstad van het kalifaat heeft uitgeroepen. De Jordaanse regering onderhandelde al weken om de man vrij te krijgen. Maar vanavond kreeg zijn vader... Toch het slechte nieuws. De gijzeling hield het land al wekenlang in zijn greep. De Jordaanse koning Abdullah breekt zijn bezoek aan de VS af om direct terug te keren. Is dat niet heel toevallig trouwens? Dat de Jordaanse koning net op dat moment in de VS is bij Obama en zo? Hè? Ja, dat vind ik... ja, dat is toeval. Dat, is... dat geef ik toe, dat kan toevallig zijn. Natuurlijk. En net op dat moment, als hij naast Obama zit, krijgt hij het nieuws. Oh. Land. President Obama heeft de executie scherp veroordeeld. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Should in fact this video be authentic, it's just one more indication of the viciousness and uh, barbarity of this organization. Hij zegt het zelf, joh. Alles wat hij nou zegt is allemaal gelul door de eerste zin die hij die maakt. Ja, als die authentiek is. Shoot this video be ja. authentic. Juist. Ja, dan kun je, dan kun je, dan kun je dus ja. iedere lul video ja. aankomen. En dan kan je als president zonder te liegen zeggen. Als dit een echte authentieke opname was geweest. Zou zijn. Dan is het heel papa's. Als dit een echte opname, dan, is het, dan kun je iedere mening daarna gaan. En ze kunnen nooit zeggen achteraf dat je gelogen hebt. Ja. Dat je wel gezegd. Ja, ik heb het gezegd. Als het een ja. authentieke opname was. Nou, dat is wat jij nou zegt. Wou ik ook gaan zeggen. Hé, hey, dat is het wel één lijn. een, een keer. lijn ik ja dat wil ik ook opmerken dat is elke keer mocht dit inderdaad het doet echt zijn is alles het doet die ja, Dat doet hij vaker natuurlijk dan ligt niet hij ligt gewoon. Nee. <laughs> als we even hè ja. Hadden ze waarschijnlijk bij elkaar wel ja dan was waarschijnlijk een navolkje. en het also just indicates the degree to which uh, whatever uh, ideology they're operating off of uh, it's bankrupt bankrupt als een Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn in Libanon Sander, we waren, hoe vreselijk dat ook, klinkt al heel wat gewend van IS, maar dit gaat in gruwelijkheid nog verder. Dit gaat nog weer een stapje verder. Je ziet een dorpspleintje, een verwoest dorp met op dat pleintje een kooi. Een groot aantal ja, uh, gemaskerde beulen en een van hen steekt het vuur aan, waardoor de man in die kooi in Oranje overal een vreselijke, een vreselijke dood sterft. En, ja, Hij heeft de dat... video dus gezien, hè? Ze hebben ja. het gewoon een keer gekeken. Dat vind ik wel uh, dat een keer goed pluspunt. Dat... Ja, want dat, de laatste, dat vond ik al die keren zo dom. Ja, dat, dat hebben we hebben het niet gezien. Boe. Niemand ook... niet, niemand keek. Ja, niemand. Maar deze gast heeft het dan toch gekeken. want hij zegt, hij zegt inderdaad, koortje en dit en dat. Maar verder geeft hij geen conclusie. Uh, hebben we dus complie. nog niet eerder gezien. Het is een lange film waar dat deel van uitmaakt. Waar ze blijkbaar ook lang mee bezig zijn geweest. Weten we eigenlijk wanneer de man is vermoord? Jordanië zegt vandaag dat dat op 3 januari al gebeurd is. En als je de professionaliteit van het filmpje ziet... en de manier waarop de animaties uh, berekend moeten worden... dan is daar lange tijd voor nodig om dat te maken. Dus dat... Hoe Jordanië weet dat dat op 3 januari gebeurd is... Hoe wordt dat uitgelegd? En dat Jordaniën... ze er heel lang mee bezig waren? Weet je hoe ze dat in uitleggen? Dat was ik ook benieuwd. He? Me af. Dat hebben ze gehoord van bronnen, van Twitter-accounts... Ja, die, uh, binnen... Die erom bekend staan als heel vaak betrouwbare insight. Een beetje de Albert Verlindertjes van de ISIS. Die kan ze ook bekijken. Die hebben altijd net die smeuïge details. van. Ja, en die hadden opgevangen van verschillende jihadis. Die hadden dan weer van horen zeggen. Dat die piloot allang, allang verbrand was. En dan denk ik bij mij. Waarom ga je als dan je dan echt wekenlang lopen liegen tegen je volk. Ja. En uh, zeggen dat, dat ze geruild wordt. Nou ja precies. Maar dat stelt deze verslaggever Die vraag die stelt hij dan niet. Nou het is ook het NOS hè. Niks dan uh, met lo dan lof dan over de minister. Natuurlijk. Nee. Nou oh ja. Ja, maar straks zijn we de volgende, hè? Dat is Zou zomaar kunnen. En ja, inmiddels zie je dus ook vanuit Jordanië de verslagenheid. En uh, ook de reactie dat er misschien nu IS-gevangenen op hun beurt in Jordaanse gevangenissen geëxecuteerd zullen worden. Want in Jordanië. Ogen is men oog om oog! Ja, dat zijn de woorden van de legerwoordvoerder Sander. Maar Jordanië, de bevolking, is verdeeld over die oh. strijd tegen IS. Wat zal dit doen, denk je, met Jordanië? Goh, wat zou het doen? Als het aan de IS ligt, dan wordt die verdeeldheid alleen nog maar groter. Want hmm. in die film zie je dus niet alleen dat verschrikkelijke beeld van de dood van de piloot... maar ook wat vliegtuigen aanrichten, de nasleep van de bombardementen... en dus lijken ze te willen zeggen, denk je dat dit barbaars is? Kijk dan eens naar die bombardementen en ze hopen zo meer steun te krijgen... Maar juist die overtrokken barbaarsheid, denk ik dat dat wel eens in het tegendeel zou kunnen verkeren. Dat die verdeeldheid in Jordanië op korte termijn misschien juist wel minder wordt. En dat oh. men zich oh. achter de regering schaart in de strijd tegen IS. Oh. is Sander goed. vanuit Libanon, dankjewel. Dank je, dankjewel, Sander. Sander. dankjewel Sander. Dankjewel Sander, deze informatie. Dit was weer een goed journalistiek stukje. Het moet gezegd worden, hij heeft de video bekeken. En wij ook. Ja. Wil jij eerst? of zal ik eerst? Ja, ik wil wel eerst. Mag jij eerst? In het verleden hebben wij vaker met uh, uh, executievideo's van meningverschil. Omdat ik, ik, ik slaan een ruzie gehad. Slaan? Uh, Weet weten de mensen niet? we eruit geknipt. Mijn kaak is weer recht, dus ik vergeef je. Ja, daarom had ik ook zes weken schorsing. Ja. Ja, ja dat was ook terecht. Ja, en die accepteerde je ook als een man. Zes weken lang nuchter geweest in deze show. En nu, ja. daar ben ik nou zo wazig. Die accepteerde je ook als een keel en dat vind ik wel waardeer ik. Ja. Um, omdat, wij, omdat ik van mening ben dat de hoop van die eh. Uh, onthoofdingsvideo's misschien wel eens echt kunnen zijn. Echt zijn. En jij niet. En dit is een filmpje waarbij ik twijfel. Ik weet niet of die echt is en ik weet niet of die niet echt is. Dit is verbanden filmpje. Ja. Eh. Uh, het is inderdaad een heel gelikt filmpje. Nou, dat is tijdig is ook. maar kom op. Het is, tegenwoordig met, met vrij simpele uh, internetprogramma's kun je video bewerken. En dan is het niet zo heel moeilijk. Als je maar vier of vijf camera's hebt met nou, verschillende we standpunt. We ja. ja, dan kun je al vrij makkelijk kun je al, ja. uh, een filmpje met elkaar draaien. Ja. Dat, dat, en dat, dat geloof ik allemaal wel. Want ze, waarom zouden ze het niet doen? Ik weet je ja, ze kunnen, ze willen ook weer zo'n CNN filmpje maken. Maar het, verdomme. maar het moment van vuur maken... ...ze steken die vlam aan... ...dan gaat hij door een, door een geul heen... ...gaat die vlam naar die kooi toe... Ja. ...dan wordt het beeld... ...wat raar... ...want dan worden de pixels in één keer slechter... ...in één keer om... Uh, ...waar je die, die, die, die Jordanezen in, in vlammen... ...ziet staan... Ja. Daar, uh, ...dat vuur... ...ja, ik, ik heb nog nooit... iemand zien verbranden... ...ik dus kan het fout hebben... Nee. ...maar het ziet er... ...ik hoop dat we mensen... ...uit Volendam hebben... <laughs> Ja, dat bedoel ik niet als maar die hebben dat gezien. Ja, misschien is dat traumatisch. Misschien dat maar het is voor de goede zaak. Het is voor de goede misschien zaak. hele laag opmerking. Hoezo? Ik dan echt een gesloten Als we één luisteraar uit Volendam hadden, dan hadden we misschien een mol in Volendam. Zodat we dat uitkomen, <laughs> uit die nou kwijt. <laughs> ja? ja die zei, iedereen in Volendam is dat iemand verloren. Ik ja. het allemaal wel eens iemand verloren. Vol in Volendam vinden ze 5 mei. Dus ik ben nou te grof geweest voor Volendam. Ja, dus voor ik Volendam. heb nou de die enige Volendammer nu 100 Kees Tol. Zie ik jou goed. goed. Vierman? Wim Jong. <laughs> nee, nou, ja. Ja, nee, ik, ik, ik twijfel op zijn minst in dit filmpje. Uh, uh, het zou waar, echt kunnen zijn, maar ik vind het, het, het moment van dat die in, in vlam vliegen en daarna die brandende scène. Die vind ik niet heel erg uh, overtuigend. Ja, klopt. Ik zal trouwens overigens uh, de link naar het filmpje onder de show zetten. Ja, ik, uh, Want ik vind iedereen... raad iedereen aan... als je bewust luisteraar bent om te kijken. Sterker nog, ik vind dat je geen oordeel moet gaan trekken... als je het nog niet gezien hebt. Best. En, en niet weggaan met een geloof van... Uh, ja, nee, maar ik, kan, ik kan er niet naar kijken. Ik ja. kan er niet naar kijken. Het gebeurt in de wereld. En als, je, als je betrokken bent bij wat er in deze wereld gebeurt... en je wilt erover meepraten... dan moet je het ook zien. Ja. En, ik... en ik ken heel veel mensen, zoals ik ook... Ik, uh, tegenwoordig wat minder... maar ik heb zoveel films gezien... en zoveel series gezien... En ik heb zoveel bijvoorbeeld BNN Try Before You Die gezien. Dat je, ik weet niet wie dat toen was, maar dan kan je jezelf dus, Dat kan je ook op YouTube, heb ik dat ook gezocht van de week weer. Dan druk je gewoon in iets van uh, stunt, in, on fire of zo. Man on fire of weet ik veel wat. En dan zie je dat ze inderdaad een soort gel hebben. Die kan je over je eens meer. Dat zag ik namelijk meteen. Ik dacht meteen, ja. ja ik heb er ook op gelet en toen dacht ik, hij: heb geen gel? Maar toen zei hij: nee, maar niet in de scènes daarvoor. Nee, dat maar doen zelfs, ze heel knap. Met brand. Ja. Wat ze heel knap doen... Want ik geloof hier geen snas van... zou ik ervan zeggen... is... Als, dat was voor mij meer geloofwaardig geweest... als ze gewoon die gas met... ze steken die, uh, die lijn met... wat dan ook vuur aan. aan... vuur aan. Dat vuur loopt naar zijn kooi toe. Hij blijft stilstaan... in die kooi wachten. Dat kan nog een iets van moedigheid zijn. Dat kan. En dan een springen? Ja. Maar als ze dat nu als één... Uh, hoe moet je het zeggen? Je een teken. Ja, een één teek... Helemaal dat moment hadden gefilmd. Dat vanaf dat moment dat die, dat het vuur hem in de fik zet. Totdat hij dood neervalt. Ja, maar daar gaan ze constant naar verschillende shots. Maar nu doen ze om de 10, 15 seconden. Je ziet hem eerst in brand staan. Uh, je ziet hem een beetje sp springen. Een beetje raar doen. Ja. Een beetje gillen. Rustig. Dat kan nog? Dan zie je hem rustig lopen. Maar dan gaat het shot in één keer naar de andere kant van de kooi. En dan zie je wat jij net zegt met die pixels, dat vuur in het midden. En je ziet hem daar ook rustig. Rustig, maar rustig Dan gewoon. wordt hij rustig. Ik, ik, ik, wil, ik wil niet weten hoeveel pijn dat doet. Misschien moeten mensen die vorige levens nog weten van de brandstapel of zo. Of uh, in, in, in Duitsland, als door de Amerikanen met brandbommen alle steden uitgebrand zijn. Vietnamezen. <laughs> Napalm, ja, et cetera. Misschien dat die mensen. Maar ik zou niet, wat ik raar vind. Ik ga me dan verplaatsen in de Jordaanse piloot. Wat zou ik doen als ik gevangen was genomen en ze gingen mij in hele. Ik zag die hele filmset van ze. En denk denkt, ja, dit gaat de hele wereld zien. Zou ik dan me gewillig dood laten fikken? Nee. Nee. En als mensen kijken, die kooi. Oké, okay, ik ben geen sterk mannetje. Maar als je een beetje kracht hebt, kan je die kooi omdouwen. Want hij staat op zand. Dan weet ik niet hoe zwaar hij is. Maar dat, kan je, dat had ik eerst gehoord. Ik denk dat ik niet leuk. van Want ik ben er namelijk van mening dat, dat je dan ontsnapt. Dat je ontsnapt niet. Want het is dan alles een ontsingelte. Je schiet je dood. Je schiet je in je pens. Je schiet ze door zeven weer. Ik ga liever doorzeefd in een paar seconden dood, dan dat ik een paar minuten levend verbrand en ja. dat de hele wereld dat ziet. Okay. Uh, ik denk ook dat mijn natuurlijke reactie zou geweest zijn als je in de fik vliegt. Dat ik niet op een gegeven moment stil zou gaan staan, de traletjes vast zou pakken en zou wachten tot het op kapot zou gaan. Nee, ik zou denk ik als reactie, is, omdat ik weet dat ik, of het nou uh, benzine, of, of dat het nou die gel is of wat dan ook over mijn kleren heb, ik zou de shirt uittrekken en rollen in zand, genoeg zand. Rollen. Daar ik zou mezelf wel, onder het zand gooien. Waarom rolt hij niet? Hij doet niks. Ik, ik denk dat een hij mens gaat, gaat rustig op zijn knieën op Ik denk moment. dat een mens van natuur, en dat is ook door onderzoeken bewezen. zichzelf heel moeilijk door zijn kop kan schieten ofzo. Omdat het gewoon onnatuurlijk is. Ja, want dat je altijd namelijk uiteindelijk. je eerste oerinstinct is, is het instinct tot leven. Ja. Je kunt jezelf niet verdrinken om die reden. Ja, nee, nou precies. Je kunt niet uh, in het zwembad naar de bodem gaan. Ja. En daar blijven totdat je verzuipt, want hoe graag je dat ook wil, ja. je oerdreft drijft je dan naar boven. Ongeveer hetzelfde als de dochter van Whitney Houston hè, van de week. Die is, ook nee, niet... die is op dezelfde manier nou gevonden als zijn eigen moeder, geloof ik. Hè? Ja, uh, met het hoofd in het water. Plat op de buik, in de badkuip, met de hoofd onder water. Ja. Plat. Dat doe je, dat lukt je niet. Ja, nee. nee, precies dat. Sorry. Nee. Dan weet je meteen, ja. Allereerste van de mensen. En dat vond ik een beetje wel als filmpje. Dat, dat, datgene dat ze elke keer wegschakelen naar een ander punt. En dat je dan inderdaad... Ik weet dat iemand met die gel... wat ze in try before you die en dus dingen doen. Iets stunts. Dat je volgens mij een minuut of zo, weet ik veel... In de, in de brand kan staan en dan moet je geblust worden. Want dan ja. is die gel op. Dus dat kan makkelijk. Dat is elke keer een ander iemand daar... De eerste shot heb je die ene gehad. Nou, maar bij de tweede ik, shot heb je gewoon iemand die al een beetje... Dat werkt wel. Ik weet nog vroeger, in uh, de tijd van de brommetjes. Als je je hand in de benzine doopt, je vingers, en je steekt daarna de benzine aan, dan brandt niet je hand, maar de benzine brandt. Ja. En daardoor kun je, met benzine is het dan natuurlijk niet het juiste maar met benzine is het een seconde of tien of zo. Kun ja. je een seconde of tien kun je, je vingers in de fik hebben staan, Klopt. zonder dat je ook maar één kloot voelt. Ja. En daarna, dan is er uit de benzine al, dan ga je. Brand. Dus dat werkt vrij simpel. Nou, misschien moet ik eens kijken, ik weet niet hoe lang die nog die oranje overal zit. Je zou dus zeggen, inderdaad zeggen dat je na tien seconden of zo, dat die kleren verbrand zijn en dat je dan gewoon iemand ze helemaal, dat hoor je ook altijd dat mensen met brandwonden, dat die kleren helemaal... ingetrokken in zijn. Ja, nee, mensen moeten maar eens kijken. Ik ben ervan uh, overtuigd. Uh... Ik heb gehoord dat ze in de No Agenda show uh, die ze vanavond opgenomen wordt gaan ze erover hebben. En die hebben ook natuurlijk, net zoals wij, heel veel producers ja. met alle expertise's, die dan ik ben misschien er niet het raar, uit van daaruit. Uh... ja dat zijn wel interessant. Ja, misschien hebben wij ook luisteraars die hier verstand van hebben en zeggen, jongens, ja, duidelijk ik heb met, uh, ik ga ook van niet ik heb gewerkt met... Uh, pff, nee, ik ook ook voor niet. Nee. We gaan door. We hebben ze misschien wel, maar ze zijn niet geïnteresseerd om hun mening met ons te delen. Ja. In ieder geval de hele wereld veroordeelt het. En uh, vooral Jordanië. Ja, je moet je maar eens op de kaart kijken, mensen die dat niet weten. Want Jordanië ligt precies in het uh, gebied. hè Ingeklemd tussen Syrië en Israël. Daaronder. Het is een groot land trouwens, zag ik. Jordanië? Ja, dat is niet. Het was een grote land. Groot, ook. Best een grote, lap grond. En Jordanië staat er bekend om... Met, met, dat ze, uh, Brit, in ieder geval Britse royals zijn heel goed met de Jordaanse royals. Ja. En het is een vazalstaat van Amerika, van het Westen. Het is en, niet voor niks in Israël. En, maar, uh, rebellen van Al-Nusra en ISIS. Dat is bewezen, meerdere mensen hebben dat onderzocht, journalisten. Het is bewezen dat ze trainingskampen in Jordanië hebben om ISIS en Al-Nusra uh, Al strijders op te leiden. Dat zijn ze ook bekend om, de CIA-trainingskampen en zo. Even het bijzeggen. Maar uh, dat land. Die doet nu uitspraken als in uh, de hele wereld zal het merken. Zo, komt ie. Goedenavond. Vraak, dat gevoel overheerst in Jordanië. De dag na de gruwelijke videobeelden waarin te zien is hoe een Jordaanse piloot door terreurgroep IS levend wordt verbrand. Jordanië wil nu een grotere rol binnen de internationale coalitie ja. tegen islamitische Hoppakee. staat. En het land kwam in de vroege ochtend met een represaille. Als vergelding voor de dood van hun piloot zijn twee veroordeelde terroristen opgehangen. Koning Abdullah kwam vanmiddag eerder terug van zijn bezoek aan de VS. Meteen was er topoverleg. Volgens de staatstelevisie beloofde koning een medogeloze oorlog tegen de islamitische staat te voeren. Ook Turkije, Saudi-Arabië in de hele regio is met ontzetting gereageerd op de dood van de Jordaanse piloot. In Jordanië zelf is er rouw en woede. De kranten geven het gevoel weer. We zullen wraak nemen, koppen ze. En overal het beeld van hun piloot Muad. Mouad. Jordanië onderneemt meteen actie. Vannacht wordt Sayida al-Rishawi geëxecuteerd. Ze was lid van Al-Qaeda in Irak en IS eiste haar vrijlating. Dat vind ik ook een raar iets. Dan die, die moeten we toch geloven dat Al-Qaeda-ISIS in een soort eeuwige eeuwig, eeuwig, strijd, strijd, strijd, strijd die de, met de, de, de, de, de, de gozer is. is. Ja. Alleen Al-Qaeda heeft zich een aantal keer al gedistanceerd van ISIS. Ja, het zal mij ook echt niks verbazen als, als Jordanië gewoon echt van die gevangenen af wilde. En dat ze nu gewoon zo, zo zeggen: van, hoppakee, oog om oog, tand op tand, we hebben nu een goede reden om ze allemaal ja, op te hangen. Weg ermee. <lacht> ja, weet jij. Overigens, het. als je echt vanuit, uh, uh, als je gelooft wat er allemaal verteld wordt. En ik was Jordanië, had ik dit ook gedaan. Ja. Maak je een Jordanees dood? Ja. Ah, weet je wat, twee. we hebben er nog meer. Ja, van Al-Qaeda. Ja. ja. jullie zijn ISIS. Nee, oké, Samen ISIS met een, een andere... Heeft, te hm? Als ISIS ze geclaimd heeft... zoals ze in het kipje hè. Ja, misschien wou, wou ISIS wel van, gewoon van ze af. Omdat ze in de strijd zijn met Al-Qaeda... wou ze de beste Al-Qaeda kwijt. En ze hadden hem al 3 ja. januari in de fik gezet. En hadden ze zoiets van... Ja, lekker. Hey, als wij dat niet doen... Dan en, uh, daar, daar hangen hun die lui op van Al-Qaeda. Zijn we daar vanaf? Hey. Nee, nee. oké En vandaag... voor ik het vergeten te zeggen... Hebben ze de al Qaeda leider in Jemen gedroned. Hoppa. Touchdown. Amerikanen hebben hem gedroned. Bij hoeveel onschuldigen? Ja, maar drie, zeggen ze. Hij zat in een auto met drie onschuldigen. Oké, okay, en dan misschien wel alle mensen op die cel weg. Dat stond ze niet bij. Nee, dat er... dat nee maar gekregen. ze gaan er inderdaad van uit dat, dat, dat wij Jemen zien als een zandpaar. Zo, namelijk, zo hebben ze ook die beelden er ook. Dat ja. je dan een jeepje ziet van de, wat geen als we Is er eentje rijdt in, in, in, in een Ergens in een Ja, Waarom moeten ze daar? Nee. Waarom rijden ze daar? Ja, dat, terwijl je zegt, ja, Het is al waarschijnlijk. Ergens hebben ze een hele snelweg ja, natuurlijk. Wat hadden ze toen voor onderzoek? Gemiddeld bij iedere al leider die uh, gedroond werd. Ja. Dan gingen er gingen ook 76 onschuldige mensen dood zien. Ja, een hele hoop in ieder geval, ja. Ja, een hele hoop. Ja. Maar, uh, we gaan verder. Het veroordeelde Al Qaeda-strijder is opgehangen in de gevangenis. Ik had het ook verbranden. In Karak, het dorp van de piloot, ja, uit ja, de verdediging. Herdenkingsdienst. Militairen bewijzen hun kameraad oh. de laatste in. Boom. Hier willen ze dat Jordanië meer doet. De executies alleen zijn niet voldoende. Nee. Toen, wat Jordanië ook precies gaat doen. Het land belooft dat de hele wereld het zal merken. Wereldoorlog denk ik dan. Vlak voor de oh, uitzending sprak ik met correspondent Sanne van Horen. Oh, dat heb je. In de Jordaanse hoofdstad Amman. Ja, de hele wereld gaat het merken zegt Jordanië. Waar moet je aan denken? Dat is een hele goede vraag. Uh, die ja daarom stellen we maar jou. Geldt. Meer bombarderen wordt wel gezegd. Maar ja dat maakt op het grote totaal waarschijnlijk niet zoveel geluid. Want de meeste bombardementen worden door de Amerikanen uitgevoerd. Zeker boven Syrië. Grondroepen inzetten. Ja, je kunt het je toch moeilijk voorstellen. Zeker niet als Jordanië dat alleen doet. Dus ze zullen heel erg kijken naar wat de bevolking wil. Die schreeuwt op dit moment om wraak. En wanneer dat genoeg is, zal het voor de Jordaanse regering ook genoeg zijn. Ja, want die bevolking, die was tot nu toe toch echt verdeeld over die mas, strijd mas. tegen IS. Hoe, hoe is dat nu? Morgen. Wat is hey. jouw indruk? Er zijn mensen in Jordanië die staan gewoon ronduit achter IS. En die zullen hun mening niet hebben aangepast. Uh, maar er was ook een grote groep mensen die zeiden... het is niet onze oorlog. Waarom gaan wij nou aan de zijde van de Amerikanen mee bombarderen? Nou, die mensen... Die zijn in elk geval nu aan het schuiven. Die zeggen: het is nu wel degelijk onze oorlog geweest. De vraag is natuurlijk, en dat is een belangrijke vraag voor Jordanië, maar ook voor Amerika, hoe lang dat zo blijft. Ja. Want hoe zit het met die internationale coalitie ja, tegen hoe, hoe IS? Dat Zijn met name de Arabische landen daarin ook zo fel? Niet zo fel als Jordanië. Oh, nee. Die hebben natuurlijk niet meegemaakt wat aan. Jordanië gisteravond heeft meegemaakt. Het moeten zien van dat soort beelden van een van hun piloten. <laughs> en dus zie je dat men daar uh, er ...toch wat anders in staat. Uh, vandaag is bekend geworden dat de Verenigde Arabische Emiraten... ...bijvoorbeeld, toen die Jordaanse piloot gevangen werd... ...het actief bombarderen gestopt hebben. Dus dat is dan toch een enorm. andere houding... ...dan uh, Jordanië op dit moment. En daarom is die publieke opinie bomben, zo belangrijk. Bomben, Hier in Jordanië, bomben, maar ook in de again. andere Arabische landen. Want die zal bepalen... ...hoe die landen mee blijven bombarderen... ...boven Syrië en Irak. Dat is, dat is weer belangrijk voor Amerika... ...en voor Juist. het Westen. Want Juist. die Arabische landen... Die leggen misschien qua aantal bombardementen niet zoveel gewicht in de schaal. Maar het is wel belangrijk voor de legitimatie. Juist. Zij zorgen ervoor dat het niet alleen het westen is wat bombardeert. En zij zorgen er dus voor dat het argument dat dit een kruistocht is wat minder hard is. Juist. Hij verraadt hier alle antwoorden waarom ze inderdaad... En mensen mij vragen waarom vermoorden ze dan die piloten? Waarom doen ze dat dan? Nou hierom. Hij legt het gewoon uit Sander. Dank je wel Sander. Goed van je. Nog meer bommen. Maar dan, hoe godschuwelijk veel bommen Amerika gooit. Hè? Ja. Als ze zeggen, Jordanië gaat nou heel veel bommen gooien misschien. Ja. En zeggen ze zeggen, ja, het totale plaatje maakt dat niet ja, zo heel veel verschil. Het. Want de meeste bommen worden verder gegooid door Amerika. nou hoeveel, hoeveel, ja. hoeveel daar gebombardeerd wordt. Hoeveel hebben ze daar in het Midden-Oosten toch een type dan ons? Ja, en, en, en maar afvragen of de Amerikaanse economie steeds beter weer wordt. Ja. Moet je kijken wat, wat voor oorlogstuig er per dag uh, gebruikt wordt. Ik kom straks nog even op. Bij uh, onze Donetsk vrienden. Maar men, ja, mensen in, in Nederland werden een beetje ook... ...geen vragen stellen, hè? onze F-16-piloten dan, Joost? Onze, onze jongens daar in Irak. Ja. Onze jongens, joh. Zijn die dan veilig? Zijn die veilig? Of worden die ook binnenkort brandend? Uh... Ja, of zien we binnenkort op het nos -journaal? ook. Uh... Daar moet je nog niet aan denken, dat wordt toch onpasselijk van als je eraan denkt. Henkie in brand. Zat Een ja. Jordanees, daar kan ik wel kijken, weet je wel? brandende Jordanees. Ja. Oranje pak met als klompen. Als een Nederlander is in Oranje pak, dan kom ik dichtbij hoor. Met klompen. Ja, ja dat is een pak. Ruud Gullet. En met tulpen. Ruud Gullit, pruikje. Ja, ja. Dat is zo, ja. Dan komt heel dichtbij, hè? Dan komt heel dichtbij. Dan komt dichtbij, hoor. Dus dat, ja. Dat moesten ze toch even uitleggen. Ik weet niet hoe die heet. Maar het is de nieuwe Dikkie Blain. Samme. Ja. Van Middel. Middelkoper. Embert van Middelkoper. Ja, dat is goed. Horen we zo. Hij is de nieuwe Dickie Blain. Hij is de hoogste baas van de militairen. Jij mag Dikkie zeggen, toch? ik heb uh, Jij mag Dikkie heb... tegen hem zeggen. De Dick Dicky Ja, ja dat loop je altijd over de poffen. Maar tegen Embert ook. Huh? Embertje. Tegen deze. Ook. Dat is familie Huh. Ja, nou, dat, dat is bekender voor jou ja, dan, dan. Ken jij dit door teksten wel? Ben je benieuwd? Ja, ja, ja ik hoor dit soort dingen vaker van jou. Ja, dan loopt hij ook de pocht ervan. Ja, oh, die uh, van ons zijn wel veilig. Oh, met, alles is goed bij ons. Uh, ook als tot het neer. Ik zei wel, dan zeg ik nou, en moeten uh, eerst zien dan geloven. Dan dachten ze in Jordanië ook, dat ze veilig waren. Ja. ISIS wordt grondig onderschat hoor. Zal ik dat even laten uitleggen? Ja. De kans dat een Nederlandse F-16-piloot in handen valt van IS is heel klein, zegt de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Ja. En mocht het al gebeuren, dan staan de nou militairen klaar voor een reddingsactie. <togstuk> Nederlandse F-16's hebben boven Irak bijna 500 vluchten uitgevoerd. Het is gevaarlijk voor de piloten, maar volgens Middendorp is de coalitie daar goed op voorbereid. Dat betekent dat er een specialistisch team uh, door de lucht bij uh, uh, vanuit de coalitie. Die stand staat, continu stand-by staat... om dit soort uh, acties uit te voeren, ja. Die piloot uit Jordanië had daar geen boot bij. Nee, die heeft uh, echt de pech gehad... Ja, dat hij midden in een ISIS-gebied uh, zijn noodlanding moest doen... of zijn parachutesprong moest doen... en binnen minuten gevangen is genomen. Uh, en... uh, pardon? Dat is toch allemaal ISIS-gebied, daar? Dat bombarderen me nou... namelijk. Alleen die Jordaanse piloot die had de, de pech... dat hij boven ISIS-gebied... Uh... Ja, nou, dat is maar daarom De meeste bombarderen is namelijk niet boven ISIS-gebied. Ja, blijkbaar. Of wat anders? Wat bedoelt hij hier? Ja, vreemd. vreemd. Van een ja. vreemde uitspraak. Het is afgevoerd naar uh, locaties waar wij geen zicht op hadden. Waardoor dus die actie niet meer mogelijk was. Ja, ja. De executie van een Jordaanse piloot heeft niets veranderd aan de veiligheidsprocedures. Iedere missie die wordt gevlogen, iedere inzet die wordt gevlogen, wordt geëvalueerd. Ieder incident wat er in het gebied plaatsvindt, wordt geëvalueerd. En dan kijken we, nou, kan ons dit ook overkomen? Of zijn onze procedures dusdanig robuust uh, dat dat bij ons Obuust? minder snel gebeurt of goed is afgedekt? En tot nu toe uh, heb, heeft dat niet geleid tot bijstellingen in de manier van werken van Nederland. Een paar keer zijn de f 16 geraakt door lichtkaliber kogels. Zonder noemenswaardige schade. Hey. Zijn ze Zijn met de uh, glocks naar boven te schieten. Hè? Ja, die is een strijd. Ja, gelijkbaar. De een AK-47, maar hoogte kwamen met een straaljager. Wat een fuck? Een, een straaljager inderdaad. Als hij een straaljager raakt, dan is het een projectiel wat godverdomme geleidend is. hè? Dit is een... Uh... Ja, is dus uit de, de, de duim gezogen. Ik had het gewoon voorgesteld, ja, geraakt met een pistool. Nee, dan heb je altijd zwaar, zware. Ja, ja dat is wel licht geraakt, maar geen ja, zware. Lichte, lichte kogels. Maar geen noemenswaardige schade. Hoe, hoe zei hij dat dan nou even nog een keertje uiteindelijk? het einde? De kans van Nederland. Een paar keer zijn de F-16's geraakt door lichtkaliber kogels zonder noemenswaardige schade. <laughs> noemenswaardige schade. Noemerswaardige schade. Met, met een taal van een F-16 kan raken vanaf de grond. Een luchtdrukpistool. Dat drukt hem, dat drukt hem ook uit de lucht op. Een man. We moeten er maar naar raden wat daar allemaal gebeurt, hè. Het slaat allemaal nergens op. Het is echt zo dom, man. Maar in ieder geval... Dit was ook zo'n verhaal gisteren. En dan zijn we er vanaf, de, van Isisje. Het is weer een Nederlander... Uh, ...die zichzelf... naar alle even. in uh, de Ja. En weet je wie met het nieuws naar buiten kwam? Ja. Nee, <laughs> in één keer rijden. Ja. Kom nee. huh? en Wie komt er nou maar altijd met dit, dit soort nieuws naar buiten? Site, Intergroep. Ja? Site, Intergroep. En dan, volgens mij zit het zelfs in de clip. Er zou opnieuw een Nederlander een zelfmoordaanslag hebben gepleegd in Irak. Zo? Deze keer in de stad Fallujah. Site, een organisatie die extremistische groeperingen volgt... en doorgaans heel goed geïnformeerd is, maakt daar melding van... <laughs> De Nederlander wordt Abu Abdul Rahman Al-Hollandi genoemd. Doelwit van de zelfmoordaanslag is onbekend, net als het aantal slachtoffers. Wat, dit bedoel ik. Wat voor berichten zijn dit? Het, zo... het, het mooiste aan dit bericht is de naam die jij ervan gemaakt hebt. Ja, wat was het ook weer? Abu Rahman al kroketti Ja, Al-Hollandi. Ik Kan niet allemaal Al-Hollandi heet. Hè? Nee, dat maakt er dan al kroketti van. Ja, Af afwekennelletje. Al Alklomp. Ja. Ah. Noordenlaatje. Al makkelijker. Doe iets. Doe iets creatiefs. Niet elke keer hetzelfde. Maar hier wisten ze dus geen reden, Maar haar is natuurlijk zeker. Hij is betrouwbaar. Komt dat komt omdat ze altijd met die video's weten te vinden. Goeie organisatie. En je komt nog een fan van de censuurchannel van net. hadden er iets meer uh, informatie over. Die naam heb je net in je hoofd hè? Abu, Abu die Rahman. hele lange naam. Zo heette die toch? Huh? Voor ons site heette die Abu Rahman. Abu Rahman Aholandi. Ja ook nog Abdul zat er wel mij tussen. hele lange naam. En een dag later heeft hij een, is het een ander. De Nederlandse jihadist die gisteren een zelfmoordaanslag heeft gepleegd... in het Irakse Fallujah is Lotfi S. alias Abu Hanif. S. was prominent lid van een jihadistische beweging in Nederland. In juli was hij een van de sprekers bij de pro-IS demonstratie... in de Haagse Schilderswijk. Adieu. Dat is waar. Dat is waar. Nu hebben ze in één hem een gezicht gegeven. Er zat ook materiaal erbij... Dat is zo te spreken in de Schilderswijk. En dat is bewezen dat dat trouwens een shill-operatie was in de Schilderswijk. Om de ze weer te koppelen. Ze hebben moeten koppelen. Ze hebben weer zo'n kar zo verzonnen karaktertje van de AIVD. Hebben ze nu gekoppeld aan deze Alcrocetti. Ja. ja, moet... ja. ja het is een... Ik word een doosie van. Ik heb een hele kut nou, ja. Ik <tus> weet dat ik als kind. Toen was het 1992. 1990, was het. De golfoorlog. de eerste. Dat was de eerste oorlog die wij konden volgen via CNN. Ja. En dan zaten we allemaal, jij ook weet ik zeker, zat hier naar tv te kijken. Ja. Naar de raketinslagen inslagen s'nachts. Ja. En prachtig vond ik dat. Ja. Prachtig. Wij waren daar die raketjes even de de donder aan het geven. Zo. Ik was echt een kindje van, de, van, de, van, de, van, de maatschappij, van deze maatschappij. Ja, ik ook. Ik genoot ervan. Ja, ik ook. Terecht vond ik het ook. Volledig. Ja, volledig. Ik, ik was nog klein. Ik wist niet eens precies waarom het terecht was. Maar het waren Amerikanen die bombardeerden. Die hadden altijd gelijk. Maar ik kan me weigeren dat ik op een gegeven moment, na een week of zes. Kan het het Na een week of zes, ja. Na een week of zes, toen weet ik nog dat ik toen daarvan. Ik wou dat een keer weer gewoon leuk nieuws was. Toen ja. weet dat ik het zelf. Ja. Die oorlog duurt wel lang. En dan heb ik hier met zo. Het is een houdbaar huisdatum voorbij. Dan heb ik goed nieuws voor je. De, de VS heeft DARPA, die de wapens uh, maakt, ja. de fabrikant, die heeft iets nieuws. dan? Dat heb ik van CNN. Een van de weinige dingen die ik van CNN heb. Want daar kom ik straks op uh, even uit... Een wekelijkse update over wat CNN allemaal te melden heeft. Ja. Zou ik je hierna doen? Ja. Nou, CNN had één nieuwtje wat ik wel nuttig vond. Is de, ze hebben nu een kogel ontwikkeld. En daar hebben ze altijd... Dat was de natte droom van, uh, van de sci-fi. Van de Amerikanen. sniper Als je snipert van een grote afstand... Dan, nee heeft te maken met de wind... Ja. Nou ja, ...omstandigheden, er kan een, keer een vogel langs vliegen. Weet jij veel. Ja. De slachtoffer kan even iets e naar rechts bewegen. Wat is het nou mooie... ...dan een kogel te hebben die op het doel schiet. Dus daar is die raak op het doel, net zoals bij computergames dus. En als er dan een windvlaagje komt, zodat die kogel uit zichzelf van koers verandert... ...en alsnog gewoon vol in het doel raakt. Dat moet je hebben. Ik heb het nooit meer eigenlijk. Ja, nou, dan heb ik goed nieuws voor je. It's nothing new that the US military has smart bombs... ...bombs that are self-guided to hit targets with super accuracy... Now, the Pentagon's research agency, DARPA, is creating smart bullets. Smart bullets. The project is codenamed EXACTO, Extreme <laughs> Exacto. Accuracy Tasked Ordinance. If successful, EXACTO would be the first ever small caliber bullet that could steer itself. This DARPA Exacto video shows the path of an experimental smart bullet which was intentionally shot off target. Watch it do something ordinary bullets simply cannot do. While it slices through the air at hundreds of miles per hour, it changes course and turns toward its target. The bullets could help American snipers overcome challenging weather conditions like high winds. So here's how they work. The tips of each bullet include optical sensors. These sensors send signals to tiny fins on the bullets, which adjust the path toward the target. These bullets are still in development, so it might be a while before we see them in action. Project Exacto's goal of creating a better bullet is ultimately aimed at saving more American lives on the battlefields of the future. Want, laten we eerlijk zijn, die wapens die houdt Amerika voor zichzelf. Die geven ze natuurlijk niet aan andere landen. Ik wil zeggen, deze show is mede mogelijk gemaakt door het uh, ministerie van <laughs> Defensie. En soms moeten we even gewoon. Uh, ook, waar moet ik eten? eten? Maar soms moet je even gewoon een propaganda. De en met subsidie is helemaal niks mis op zich ook, vind ik. Wat? Subsidie. Ja, precies. Is niks mis. Mee. Als we nou door een anderhalf durend clipje over uh, een nieuwe soort kogel. Ja. En ja, geen lelijke dingen zeggen. En, en even een paar uitzendingen, geen lelijke dingen zeggen over uh, die vriendelijke Ivo we opstelden. Precies. Ik weet niet ja. of ik dat trouwens kan voorhouden. maar ja. hij komt straks nog aan bod. Dat weet je nooit. maar nooit. ik ga het proberen. Want ik wil meer van dit soort. gigs. Uh, ja. Precies. In diezelfde categorieën. Uh, waar was CNN deze week druk mee? Dat vraag ik aan jou. Waar denk je dat CNN? Vorige week waren ze. Wat was het ook weer? Was druk met haar hadden ze, uh, in New York? Als ze denk keer de uh, Snowmogadham? Maar heel druk mee. Storzella. Uh, Deze week was ze met. 2,5 dingen. Het halve ding was. The Burning Man. Ja. Yeah. En dan was er nog twee dingen waar ze echt druk mee waren. Bowl. Bingo. Het was vier dagen, vijf dagen voor de Bowl. Alleen nog een Bowl, Super Bowl. Ik, ik, ik klik die dingen geen aan. Want ik snap die hele sport niet. Het interesseert me niet. En die stemmetjes dan van die Amerikanen zijn zo. Uh, Hoef nee. ik niet. Toen denk je, Super Bowl is eindelijk geweest. He, he. Kate Perry heeft op die grote tijger rondgereden. heeft de hoer van Babylon gespeeld. De apocalypse komt er nu aan. We hebben het gezien in het Super Bowl ritueel. Mooi zijn we daarvan af. Hebben ze nog twee of drie dagen aan ze nabeschallen. Dat allemaal gekke dingetjes. Wat waren de beste commercials? Uh, die zijn gek joh. Wat zijn de beste commercials? De Amerikaanse familie zit te wachten op de reclames tussen de Super Bowl. He. Ja, en dat bleek. ik. Ik heb een sport. paar van die filmpjes geluisterd. En nou, ik denk, wat gaat het over? En inderdaad, vol Ja. Yes, yeah. Dit was de best. En dan gingen ze met elkaar discussiëren. Oh, no, dit was de best. Belachelijk. Zierig. En tussendoor zag ik allemaal dingen over de mazelen. Mazelen? Ja. Er is daar een measles, mazelen, ja. outbreak in de, in, de, in de US. Ja? Ja. Heb je daar geen inhoud in? In Nee, nog niet. Ja, en daar nee. ging het over. Er zijn, er zijn dus van die mensen, Joost, die zeggen. Dat je bijvoorbeeld autisme krijgt. van Je gaat dood aan die dingen. Er zijn... Aan de mazelen? Ja. Nee, ja, ja ook. Maar vooral aan die prikjes die je tegen de mazelen geeft. Vaccin. Dat zijn van die mensen die beweren dat. En de mazelen krijg je toch één keer als kind. En dan krijg je nooit veel even daarom. Mee. En als je hem als volwassenen krijgt, dan is het iets gevaarlijker. Maar... Ja. Die, die Ik ben, ben, ben, ben, ben. Ja, het is vervelend. Je bent even een weekje als kind. Goed, als kind ben je, weet, Ik heb weet. namelijk opgezocht eventjes op Wikipedia om zeker te zijn. Als verwassenen een vervelend. Je, is. Het is vervelend. Als volwassenen keurder dan dood gaan we. Er. Ja. Maar goed, er zijn zoveel ja. dingen, hè? Zebrapad, Zebra pad, Chinezen. Gaat meer mensen dood de Chinezen dan Maar Maar was het als aan de gang was op CNN? Was dat, dat ze Die groep in Amerika, in tegenstelling tot hier, waar we allemaal braaf onze uh, moutjes van de kinderen omhoog doen en uh, hoppakee... ...lood in de arm... ...Mercury... Ja. ...Is er in Amerika... dus een hele grote groepband ontstaan... ...die uh, weigert de kinderen in te emten... ...tegen die mazelenprik. Ja. En dat moet je niet hebben. Nee. Dus dan komt zelfs Obama... ...komt dan... ...uitleggen. ...uitleggen op CNN... Blanker, toch, ...wat zijn ja. mening is... ...en hoe dat het toch echt moet. Je hebt, ze zijn nu al bezig met... ...wie wordt uh, de kandidaat bijvoorbeeld... ...voor de Republikeinse Partij in 2016... Ja. En zelfs uh, die, die hebben daar allemaal een mening over. En het onderwerp was zelfs zo... dat uh, voor de verkiezingen in 2016... wie de kandidaat wordt... Yeah. is een groot topic... is het vaccinatiebeleid. Want er zijn dus ook nu politicus... die, die zeggen van... Ah, je moet zelf weten. Ja, dat kan niet. Je moet dit niet tegen mensen zeggen. Nee. Dat moeten mensen zelf weten. Mensen moeten sturing hebben. Ja, en dat doet Rand Paul bijvoorbeeld. Die heeft gezegd van... Ik, ja, hij past wel een agenda. Ik laat mijn kind, natuurlijk laat mijn kinderen inenten. Maar ik vind wel dat iedereen zelf moet weten of hij dat doet. En daar viel heel CNN over. Dat kan niet, Joost, dat kan niet. Wat ook je reizigers gelul is, hè? Want als je hier uh, gelul met die uh, in, uh, in Staphorst en alles. daar enten ze hun kinderen niet in op polio, geloof ik. Tegen alles. Tegen alles. En daar staan heel veel mensen staan over te zeiken: van ja, het is gevaarlijk. Ja. Maar denk eens eerlijk na: nou. als jij je kind wel inent. en zij niet, dan kan het zijn dat hun kind polio krijgt. Ja. Maar jouw kind is ingeënt. Ja. Dus dan is het toch geen gevaar? Nee, dat lijkt me wel, Maar goed. De kinderen die het wel krijgen, die waren ze niet ingeënt. Ja, nou, die wouden er gewoon niet. Nou, dan gaat het dus op CNN de hele week over. Er waren mensen die, die vonden wat jij vindt. Maar er waren de overgrote meerderheid, zoals de agenda is. Die zeiden van ja, dat, je moet niet kinderen meer toelaten in scholen die niet ingeënt zijn. Dus ik heb 2,5 minuten. Dat, dat bewijst dat die hele inleiding dus gelul is. En als die inleiding goed is, lopen die kinderen geen gevaar. Als ze anders ja. lopen ze een poliovirus in. Nou ja. Ik heb dus een clip van CNN over dat. Het begint met. En zo groot is het namelijk in de VS, we horen hier geen flikken van. Is, is, is het hele debat nee, om de Nee, Nederland krijg het niet voor elkaar om, om, om een uitbreken gevaar te laten klinken. In Amerika wel? En dat zit ook in Nederlandse de... Nederlandse mensen weten dat mazelen echt gewoon... Weet je hoe ze aan die epidemie zijn gekomen? Ja. Dat zit dan bijna aan het einde van deze clip. In Nee, jaren? erger dan dat. Het ligt er zo dik op allemaal weer. En, en, en je hoeft maar een heel dun alu op te hebben... om te denken van... Tuurlijk. Ik zal even laten horen waar ze daar bij CNN zit druk over maken. Ja. En ik vind het wel een interessant onderwerp. En vooral de hele toon van CNN, hoe CNN erover denkt. Dat druipt dus er zo vanaf. Zo. Zo so objectief zijn ze. zeggen. Ja, zo zou je zeggen. Zo zou is zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je Zo je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou je zeggen. Zo zou Zo I didn't say I'm you people the option. What I'm saying is that you have to have that balance um, in considering parental concerns. The New Jersey governor made his remarks in London about whether parents should be able to not vaccinate their children. Also this morning, another 2016 potential hopeful, Senator Rand Paul, threw his opinion into the ring, saying most vaccines should be voluntary. Well, I think it's a good idea to take a vaccine. Uh, I think that's a personal decision for individuals to take. Both statements seemed in contrast with President Obama on NBC, who minced no words. There is every reason to get vaccinated. There aren't reasons to not get vaccinated. Are you vaccinated. telling parents you should get your kids vaccinated? You should get your kids vaccinated. Sure. The medical community says that no, the sorry. question of whether or not parents should vaccinate their children is not up for political debate. It is better left to science. And science, science is clear. Getting Man. your children vaccinated Objektive. prevents disease. According to the Centers for Disease Control, among children in the U.S. aged 2 to 21, the the vaccination, vaccination will prevent an estimated blood blood 300. Blood blood blood blood blood blood. According to the Centers for Disease Control among children in the US aged 2 to 21, vaccination will prevent an estimated 322 million illnesses and 732,000 deaths. I believe vac vaccinations <coughs> triggered Evans autism. But some high-profile spokespeople have launched a public movement against childhood vaccinations based on a discredited theory. That vaccines in some way cause autism we deserve safe shots and a safer schedule the medical and scientific communities are very clear on this there are no lakes they say there have been rumors there have been concerns there have been questions there's a huge evidence base now that the mmr vaccine is not linked to autism But the quackery built on the tragedy of a rise in autism diagnoses has propelled an anti-vaccination movement. One oh. that is now linked to the spread of preventable contagious diseases that can kill. Choosing not to vaccinate your child also endangers the health of others in your community. Damn. A recent outbreak of measles that began at Disneyland now accounts for most of the 102 measles cases spreading across more than a dozen states, putting the most vulnerable at risk. Those kids too young or too sick to get immunized are the most in danger. The science and medicine on childhood vaccines recommended by the CDC is settled. But the presidential contest may inject some serious ignorance into the bloodstream of this important public health issue. Bij, bij, bij CNN vergeleken is het NOS zo fucking objectief. Ja. Zo. Journalistiek bijna. Ja. Maar, maar waarom willen we kinderen die nooit meer ziek worden? Waarom willen we kinderen zonder ook maar enige of echte officiële antistoffen in hun lichaam? Dat ze dan meer ziektes krijgen als ze oud zijn. Daar Dan heb ik, dan, ik denk het antwoord goed. En dan valt er geld te verdienen. En oh. En nee, uh, inderdaad ook afwijkingen, Oh nee. En als je ze wel vaccineert, krijg je afwijkingen. Prachtig. Een win-win situatie. Je kun je alleen maar geld op verlenen. Als ja. farmaceutische. Ah. Idioten. Ah, is het toch? Ja. Prevents uh, 725.000 dooien. Uh, voorkomt het. Is prachtig. Het is, is prachtig. We moeten ervan genieten. Ja, precies. Ander onderwerp. Ja. Oké. Okay. Terug naar de jaad. Terug weer. Nou ja, jihad... Jihad is iets waar je niet van weg komt. Hè? Als je, je jihad voor een rode lijn door het leven. Het is niet helemaal jihad. Nee, dit is geen jihad. Dus in Frankrijk, heb ik het gehoord? In Nice? Nee? In Nice heeft er uh, iemand... Als ik de clip draaien? Ja. Anders verraad ik het allemaal weer. Nee. In Nice heeft iemand... Franse militairen aangevallen. Ja, dat heb ik wel gehoord. Dat heb ik gelezen. Wat een raar verhaal was. Was? Ja, wat dat betekent dat ik, ik, ik hem draaien even? Hij ja. had toch geklapt. Ja. Shit. En dan Frankrijk. In de stad Nice zijn drie militairen aangevallen door een man met een mes. Militairen patrouilleerden voor een Joods gemeenschapscentrum. Militairen raakten lichtgewond. De man stapte uit een tram en viel daarna de patrouillerende militairen aan. Meteen na de steekpartij werd hij overmeesterd en opgepakt. Ook is er een mogelijke handlanger gearresteerd... Het is nog niet duidelijk waarom de man de militaire aanviel. De autoriteiten zijn begonnen met een onderzoek. De man zou al eerder zijn ondervraagd omdat hij een enkele reis naar Turkije had geboekt. Veel jihadisten proberen via Turkije naar Syrië of Irak te reizen. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, wat weten we verder van die man? Hm. President Hollande heeft zojuist gezegd dat de onderste steen boven moet komen... waar het gaat om deze aanslag zou je kunnen zeggen. Dus ook met name die reis naar Turkije. Kijk voor uh, burgemeester Estrozi is het uh, duidelijk dat deze man identiteitspapieren bij zich had met daarop de naam Koulibaly. Bali. Naam... weer een jihadist hebben we hier met identiteitspapieren bij op zak. Ja, maar dat is waarschijnlijk een regel gewoon van uh, van de IS. Ja, dus moet je moet gewoon anders je boeten voor uh, je, dat je niet ja, aan in. Je doet. moet altijd een uh, les hier zie is het uh, duidelijk dat deze man identiteitspapieren bij zich had met daarop de naam Koulibaly. Inderdaad dezelfde naam als de aanslagpleger hier in Parijs. Waar autoriteiten betwijfelen of er een familieverband bestaat. En ook moet onderzocht worden wat de rol is geweest van die eventuele handlanger. Hè. Die tweede man die is gearresteerd. Gearresteerd omdat hij vlak voor de steekpartij in gesprek was met de dader. Wat hoor jij verder voor reacties in Frankrijk, Ron? Nog los van wat het onderzoek zal opleveren is Frankrijk opnieuw opgeschrikt door geweld voor de ingang van een Joodse instelling. Geweld tegen drie militairen die daar aan het patrouilleren waren vanwege uitgebreide veiligheidsmaatregelen... na de aanslagen op Charlie Hebdo hier in Parijs een maand geleden. Uh, bovendien zijn er vanochtend nog eens acht personen aangehouden vanwege het ronselen van Syriëgangers. Dus je ziet dat ook een maand na de aanslagen voor veel Fransen het nieuws nog altijd in het teken staat... ...van de nasleep van die aanslagen. Ron, vanuit Parijs, dankjewel. Even samenvattend. Ja, resume. Er staan militairen. Het Joods museum. Iets Joods. Iets Joods, een groot Joods gebouw. buiten het vakantiehuis van Frits Barend. Ja, die staan ze te bewaken. In Nies. Dat patriëren ze omheen. Ja. In Nies. Zoveel veel Joden wonen? Vakantiehuisjes. Oké, oké, oké. En het siert de Franse politie... Dat nee, dat is leger, leger, leger. Het ziet het, zie het Franse leger dat ze daar speciaal gaan staan en de boer bewaken. Ja. Maar wat heb je aan een bewaking die zodra er een man met een mes komt en drie militairen aanvalt, alle drie de militairen kan verwonden? Een slagersmes, hè? Ook. Hij komt dus in de buurt en hij kan met een slagersmes. Drie. Drie. Niet ja. één. Dat kan misschien er wel. Dat kan één een kan. Eentje die die zijn je niet brazen. op te letten. Die, die ben zijn er nou lekker bij te kijken. Ja. Die zou even niet op te letten. Ik geef ze één keer hak je de andere af. Ik denk ook bij ze eigen van: ja, waarom sta ik hier eigenlijk? waarom loop ik hier? Maar die anderen. Ze liepen namelijk patrouille, hè? stonden niet stil, ze liepen de patrouille omheen. Ze hebben wapens? Ja, maar ze hebben wapens, ze hebben mitrieus. Ja. Helemaal. Dat is jouw Abdomen-situatie. Dat slaat nergens op. op, op, op. Dus ik, ik, ik uh, maak er een beeld van altijd dan, voor mezelf, hoe dat dan gebeurt. Ik zie een tram voor me, man stapt uit, loopt erheen, begint te steken. Ja. ik denk ja, oké, alle er eentje. Eentje raken. Alla. Maar nu maken ze het erbij dat er iemand dat hij nog een, een, een handlanger had. Want zien, toen hij die tram uitstapte, heeft hij ook nog met zijn handlanger aan het praten. Ja, praten. Wat zijn dat voor militairen? Ik vind het belachelijk. Door wie zijn ze getraind? De ja, er is maar één leger. is maar één leger wat. Wat slechter is. Wat deze tactiek uh, ook toepast. Dat want is de keizer leger alle tijden. Ja. De Ierkeser, de Republikeinse garde. Dat, ...waarschijnlijk zijn die Fransen daar in training gegaan. Of hebben ze allebei dezelfde opleider? Terwijl Frankrijk ja. toch altijd bekend stond... ...om een verdomd goed leger. Dat, dat Franse uh, lege, lege, legion d'honneur... Nee, Vreemdelingen-legioen zo. zo. Vreemde legioen En Mali hebben ze ook goed opgelost toen. Als ik binnen een paar weken schoongeveegd. Al-Qaeda, Mali. De, tweede Wereldoorlog waren ze nog niet zo best. Nee. Maar toen waren ze ook een beetje... Ver... Hebben ze dan geleerd. Ja. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En nu, toen hadden ze geen maar zoiets. zei hij, dit wij. Poepoepoepoef, poep, poep, voilà! We worden zitten al we, uh... we moeten dit doen! Ah, La crepie. Ja, ja, ik vond het een, een bizar, bizar verhaal. En we, wederom, wederom zo'n verhaal wat je zo dan zomaar opgelepeld krijgt nu. Zonder enig filmbewijs, zonder iets. Ja. Is misschien nog eerder gebeurd, is, dat er geen film is, is misschien nog meer bewijs dat het eigenlijk niet gebe, dat het wel, wel gebeurd is. Hè, zo. Want elke keer als we filmbewijs krijgen, staat het nergens op. Dat spreekt in zijn ja, woorden. Ze zijn gewoon mee gestopt. Dat ze zelf ook gedacht hebben. Nee, nee, we verzinnen gewoon maar verhaals. Dat kunnen we niet. Site, de computer van sites is gecrashed. Uh, even veel, veel opdracht natuurlijk. Ja. Al die filmpjes. Het is gecrashed jongens. We moeten even gewoon... Alleen tekst. Alleen tekst. Ze zijn nog steeds... Uh, al die chinky cheese uh, luizen nog steeds zo in, in angst. Ik alles. In Nice. Ja, doe maar Nice. Dan gaat iedereen wel eens op vakantie. Doe maar. Ja. Hij zei nog in Nice geweest hoor. Nice? Zuid-Frankrijk. Heb ben je niet in de nacht in Nice Kan. Alleen kan nee? <laughs> Waar hebben we geslapen? Ja. La Havre. Oh, dat klinkt wel heel erg. Uh... Ja, dat klinkt heel erg uh, Noord-Frankrijk. Ja. Dat is ook gewoon een soort Wallonië. Dus of we daar trots op moeten zijn? Nee. Nederlandse theater. Want dat is natuurlijk de ergste theater. Hier in Nederland, die dreiging. Zo. Naar Tarek Zet en al die andere theaters. Zo, op straat merk je het ook aan alles, hè? Fucking ja. Marokkaanse jongens, die lopen ook echt heel erg... Uh... Patrouilleren door de wijk heen. Ja, ja. Ik had een paar keer heb ik al inshallah moeten roepen, inshallah, inshallah. Dat is me goed ook, uh, Joost. Allahu Akbar is een term die mij niet meer vreemd is. En ik, ik wil, ik eis, ik ga ik eens de clip draaien. En dan ga ik het eisen. Ja. ja. En dan de Nederlandse jihadist Omar H. Vorige week werd hij in hoger beroep tot 18 maanden cel veroordeeld... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag... Minister Opstelten heeft geen idee waar hij is gebleven. De veiligheidsdiensten zijn hem kwijtgeraakt. Voor veel partijen in de Tweede Kamer... Dat is het bewijs dat de AIVD... niet op zijn taak berekend is. Nee. Is Omar H. Nederland uit? En vecht hij op dit moment voor IS? Minister Opstelten wil of kan er niks over zeggen? Nee, nee. Maar kan, uh, hij is op dit moment... Uh, niet zichtbaar. Anders waren <laughs> we hier niet uh, komen. Maar ik kan niet bevestigen... nog ontkennen waar hij is... En daar worden ook allemaal beelden over ge gecreëerd. In Nederland, Juist, ik de denk, ik word er gelijk, hè? En ik denk ook, uh, ik vind een goede opmerking van een uh, op buitengewoon puikeminister. Mag ook wel eens gezegd worden, hè? Ja. Buiten het feit dat hij eigenlijk nooit iets weet, dan weet hij weet het nooit. Van, van uh, buiten, nee, was hij uh, justitie en zo. Justitie. Hoe heet dat? Ja, ja. ja justitie is Justitie en veiligheid. Ja. Ja dat doet hij ja, En puik, puik, puik Samen met zijn holmaatje tegen. Nee nee nee nee nee nee nee nee nee. Ja ja ja want ja, ja. Nee, We dan, die, straks hebben straks al gehad. over die extra geld we kunnen verdienen. Als we een beetje leuk over de oh, praten. Ja godverd. Merde. Ja. Oeh. Dus eh. Uh... Ja puikwerk Ivo. Ja, ik ja vind toch. Altijd als Ivo aan het woord is. Het maakt altijd sens Het heeft altijd iets dus te zeggen Dus altijd een kern van waarheid in. Altijd. Absoluut. Ook hoe hij het brengt. Zo verstaanbaar. Ja, ook enter opgewekt. Entertainer erachter. Passie erachter. Ja. En hij weet ook zoveel. veel Hij weet dingen dat je denkt van nee, dat weet hij niet. En dan ja, weet hij het. Ivo is het creativerend. Hij zegt gewoon bij, bij sommige zaken. Van die nutteloze zaken waar jullie me blijven doorkabbelen, dat zegt hij. Ja, nou, ik zie geen rook. En ik zie zeker geen. Ik... hij heeft gelijk in. hij ja, heeft gelijk. Want er is Met Al geen die rook complotdenkers in. maar altijd te zeggen van die Ivo. Oh, de nare dat... dingen die ze altijd over me zeggen oh, Over ik weet omdat, uh, omdat, uh, omdat toevallig 87 getuigen zijn die hem overal kinderponnen ja. Dat die dat dan ook gedaan zou hebben, weet je wel? Nee, ja. zoals Ivo. Gewoon, er is geen loop, er is geen vuur. Het was niets, het, het is niets, niets en het, wordt het wordt niets. niets. Dan heeft hij gewoon een punt. Moet ja. je ophouden met een gezeik. Lang leven Ivo. Go Ivo. In Nederland moeten AIVD-jihadisten in de gaten houden. En volgens het kabinet loopt dat allemaal prima. Maar de oppositie krijgt heel andere signalen. Ik heb twijfels. Ik heb twijfels of onze veiligheidsdiensten, de politie, het openbaar ministerie op dit moment voldoende capaciteit hebben om die nieuwe vraag van het volgen, het begeleiden, het voor de rechtbank brengen van, van jihadstrijders, ja, of ze dat kunnen en ten koste van welke andere prioriteiten dat gaat. Wij vinden dit wel van zo'n groot gewicht, het gaat om veiligheid, dat is een kerntaak ook voor de overheid, dat wij gewoon echt duidelijkheid willen hebben. En daarom hebben we dus als fractievoorzitters gezamenlijk nu vragen gesteld om het debat ook te kunnen vervolgen. Het kabinet belooft eventueel extra geld voor de AIVD, maar dat kan te laat zijn. Dat wil ik niet, dat dat na een aanslag is. Die mogen we wel uitschelden, hè, Boema? Ja, helemaal los. Moet je horen wat hij zegt, Boema? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. ik. hebben nooit iets fout gedaan, hé. Brandstapels, noem Inquisitie. <laughs> nou, kruistochten. Fuck erop. Tiefes tief Buma. Er is nu een capaciteitsprobleem. Je zaak. En de oproep die achter deze vragen zit. Doe daar nu wat aan. De oppositiepartijen mm. eisen daarom deze week... ...meer details van het kabinet... ...of de AIVD zijn werk wel echt goed kan doen. Nee, er mogen een paar miljoen bij. Hè. Geef ze godverdomme meer geld. Ja. Dat is de titel van mijn clip. Alsjeblieft, dat gezeik. Van de constant die tot. en. en... Ja, dat was nog wel een goede gast. Maar die Buma... Ik kan het niet uitstaan, Buma. Gewoon, geef ze gewoon geld. Je hoeft niet elke keer hetzelfde of over oh, kunnen hem niet vinden. Oh, want de AfD heeft niet genoeg manschappen. Uh, ge geef ze geld. Kijk, uh, Amerika heeft, uh, hoeveel, hoeveel inwoners? 300 miljoen? Ja, uh, 300, 400 miljoen. Uh, en die geven, uh, ik noem maar iets, uh, 100 miljard uit aan de CIA. Ja. Ik zie geen reden waarom wij, alleen omdat we 15, 17 miljoen inwoners hebben, niet ook mensen gewoon. Uh, een miljardje of Als een veiligheidsdienst kunnen mieter. Better, better be safe than sorry. Ja, tuurlijk. Ja, kom op. En dan nog een keer dertig miljard per jaar structureel naar het leger. So en dan krijg je ja, best een leuke bezig. staat hoor. Dan krijg je ja. een goed land om in te leven hoor. Ja, prima. Dan gebeur je niks. Mag ik je zeep op straat ook. Mag ik je zeep. Waarom als ik hier op straat mijn vecht en Waarom komt de politie? Waarom kon je hier gewoon in het leger met een tank schieten? <laughs> ja, ja. naapalm. Hey, hey, begin eens even wennen, maar op een gegeven moment weet je ook uh, op straat moet je niet knokken. Ja. De totalitaire staat klinkt heel erg uh, uh, uh, eng en onleefbaar, maar is in werkelijkheid een oase van rust. Ik vind ook gewoon als je hier in de Nude, staat, één verdachte ISIS-strijder zou wonen, vind ik gewoon als dat hele, die hele wijk gewoon plat. Ja, misschien, misschien heeft hij ook wel met zijn buren gepraat, weet je ja. Dus ik zou zeggen, minstens vijf ja, huizen die ik aan de rechterzijkant. Ja. die moet je ook gewoon uitkampen. Weg ermee. Ook kinderen. Om singelen en... Uh... Afschieten allemaal. Het klinkt vaak hard. Ja, maar de goede leiden moeten er ook wel. Ja, moet, kan niet anders. De goede moet er gewoon rondleiden eventjes. Ja, ook als een soort straf. Uh... Ja. Moet je maar niet als een uh, terrorist gaan wonen. Gelukkig, uh, ja, je merkt het hè, staaf van angst. En terecht, straf van angst. Poeh, zijn allemaal bang. Oh, maar... Want ja, wij zijn nu aan de beurt, iedereen voelt het aan het water. Wij Nederland is aan de beurt. En, en bij ons. Die Aanslag is substantieel nee. De lopen van die politieagentjes, die, ge die kunnen geen reet, hè? Die wijkagentjes. Die uniform de hebben we gezien wat Tarek zet. Nou, dat deed ze wel goed. Geen uniform meer. Daar ik zet. <laughs> de, een de, nieuwe innovantie. Tarek zet als bewijs dat al die nieuwe, uh, uh, nieuwe SWAT-teams en alles wat ze oprichten. Het allemaal gelul is, als er een echte terrorist is, komt ook motoragent. <laughs> met zijn o benen rennen naar binnen <laughs> en die schiet je neer. Okay. Ja, ze krijgen nieuwe uniforms trouwens, politie. Ja, sexier? Ja, ik zag het verschil niet, maar ik, zie ik, ik, wist er geen, ik weet geen eens hoe die uniformen er nu uitzien. Als dat hetzelfde is wat, wat die lui bij Tariq hadden. zag er al knullig uit. Ja. Maar ze hebben weer ja, het nieuwe uniform, heeft ook een grote gele baan. Politie. Dat vind, ik vind een grote fel gele baan, vind ik... Dat vind ik net dat je uh, Ambulance? In de it kan gaan staan dansen of zo. is niet. Ja, Ambulance. daar hoort daarbij, niet bij de politie. Ja. Die moeten gewoon net zoals Amerika, vind ik. Ja. helemaal gemilitariseerd. Oh. met zo'n zijn zo helm. <laughs> ja, ja een helm op. helm op. en zo'n zo'n zo'n zo onverstaanbaar praten, zo'n microfoon het wil je niet vast ja. te houden. allebei ja. ja. de en kanten. niet tegen jou op. praten. Ja. allebei de kanten grote machine ja. zo moet het zijn. Maar gelukkig gaan we steeds meer we die kant op. op ja, we gaan steeds meer die kant op. Het kabinet, ja, die gaat ons gerust hebben. Goedenavond, de marechaussee, de militaire politie, wordt meer ingezet voor de beveiliging van gebouwen. Het gaat om gebouwen die een doelwit zouden kunnen zijn voor terroristen, zoals ambassades en Joodse instellingen. Daar staan nu vooral gewone politieagenten. De beslissing van het kabinet wordt morgen officieel bekendgemaakt en het betekent vooral dat de politie ontlast wordt. Maar marechaussees kunnen ook, als de situatie daarom vraagt, zwaarder bewapend zijn dan agenten. Nou, dat gaat gebeuren, de Sinds de aanslagen in Parijs en de antiterreuractie in België staat ook Nederland op scherp. De beveiliging van bijvoorbeeld het parlement en Joodse instellingen is, leuk, is opgeschroefd. Maar dat zorgt voor extra werkdruk bij de politie. Ach, het kabinet wil nu meer marachocées inzetten bij de beveiliging en bewaking van risicovolle objecten. Marachocées kunnen ook zwaarder bewapend worden, maar dat hoeft niet. Nee, het hoef, verschilt niet, niet. per situatie. Om hoeveel marsoces het gaat, wordt uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt. De politie is nu dagelijks 180 agenten kwijt aan de bewaking. Nu de marsocé meer wordt ingezet, krijgt de politie weer tijd voor het normale werk. Vanuit de Tweede Kamer komt elke keer de vraag of de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten, de AIVD en de MIVD, wel genoeg geld hebben. Volgende week stuurde alle fractievoorzitters van de oppositie een hele lijst met vragen aan premier Rutte. En dan met name de vraag, kunnen de diensten de terreurdreiging wel aan? En premier Rutte herhaalt keer op keer dat de diensten nu genoeg geld Wij hebben. Wij zullen geen seconde dralen als zou blijken dat uit nadere analyses of ontwikkelingen toch de noodzaak zich voordoet om extra geld te vinden. Tuurlijk. Er wordt een onderzoek gedaan of de inlichtingen... Dan moeten we de bejaardig nog maar een keer vindt, in De, de komende de jaren lagen. genoeg geld hebben om de dreiging het hoofd te bieden. En uit dat onderzoek moet blijken of en hoeveel extra geld er nodig is... voor de langere termijn. Wilt u meer weten over de brief van... Nee. Anders reed je niet anders, kun je niet, anders ben je de hedendaagse... Uh, uh, samenleving niet meer bij... We kunnen niet achterblijven. We lopen op, en we lopen op dit moment nog achter, mek. Dat, dat we, heeft... we hebben vorige week toch gehoord van Snowden. Ja, we zagen het even snel. We Ja. Dat is We zijn echt het lachertje. Ja. En helemaal met die Tarik actie. Ja, dat een echt Het lachertje. Lach. Want ze zei het toch ook trouwens bij die Tarik... Dat weet jij straks op. Dat ze zei van, Tarik is wereldnieuws. Ja, er is geen, geen hond en de hele wereld is weet. Ik volg de CNN, mag nu wel duidelijk zijn. CNN heeft het niet over Tarik gehad. Adam Curry had het er in zijn show uh, No Agenda over... Dat het in Amerika totaal op geen enkele. John heeft in de uitzending, John de Siervorak, heeft in de uitzending nog gezocht naar uh, uh, links. Die waren... En die waren de westerse media op één keer in Ierland na. kon hij geen uh, krant of wat dan ook in het buitenland vinden die nieuws hierover had. En Russië Today. Hij heeft een klein idee had. Russië het Dat is geen westen. Maar die hadden alleen maar uh, Tariq en dan hadden ze het vertaald. <laughs> Dat hij beveiligd stond te praten. Ja. Dan hadden ze dan uh, Engelse vertalers ondergezet. Dat was hun bijdrage. Zullen we dan nu naar beter nieuws gaan? Ik oh, okay, goed nieuws. Goed nieuws. Show. Het echt, is het echt goed nieuws? Ja, het is goed nieuws. wil ik het graag hebben. Want daar hebben we het net over. Nee, wat was het al voor? Het lachertje. We moeten, we moeten iets nieuws hebben. We hebben wat? Daar zijn we goed in. Wij zijn ook helder in de cybersecurity. Ja. Rond Den Haag barstert van de cybersecurity. Wij worden ook elke keer gewaarschuwd voor nieuwe virussen. Ransomware. Oh. Heb je het al gehoord? Ransomware. Ik zeg maar even. Een nieuw soort uh, cyber-attack. En dan nemen ze je. Wat je er gebeurt, je klikt een, een vage link aan in je e-mail. Dan ga je al. Dan, dan bevraag je erom. Maar goed, dan wordt er een uh, Word-documentje gestart. En dat staat op. En ik heb het ook gezien, ze lieten het zien. Uh, je, bent, uh, je computer is gegijzeld door Hupplepub. En maak voor, binnen vier dagen, maak echt iets van duizenden euro's of zo, of honderden euro's over via Bitcoin. Naar die organisatie en dan uh, laat ze je gaan. Maar als je je computer opnieuw opstaat, dan krijg je ja. weer dat dingetje. Dat is nieuw en dan moet je even uitkijken. En, uh, dat is ook weer een cyber bedrijfje. Dat uh, is niet zo nieuw? Nee, dat is helemaal niet nieuw. Dat wil ik zeggen. Dat is helemaal niet nieuw. Ik heb toen op een gegeven moment een keer mijn Windows gehad. Die in een keer uh, constant melding gaf dat ik uh, op veilig was. En dan klik ik, op een link, ik hier ook en dan kreeg ik een reclame van een of ander bedrijf. Maar dat zat wij met Windows uh, uh, uh, Security Center mee ja. Ja. Dat zat hij niet echt... Dat was gewoon een programmaatje dat erachter kon draaien. Ik ben een keer echt gegijzeld op mijn ja. computer. Dat was begin jaren 2000. Ik denk 2002 of zo. Dat is al 13 jaar terug. Dat zat ik echt mijn vaders PC. En uh, in één keer, wat boef, mijn scherm gaat op zwart. Het was net in de tijd dat de film de Matrix uitkwam. Ja. Want het scherm was zwart en er was echt een die Matrix-achtige kleur letters. Stond er van... Uh, Hi, I'm Morpheus. I've hacked your computer. je, uh, bent bent online. Dus ik dacht, what the fuck, yo, what the fuck is dit? Reactie, computer uit. Ja. Het ding weer aan. Staat er helemaal weer op. En dat duurde toen in die tijd heel lang. 4,86. Hey. <laughs> en ik, ik denk, nou, oh, dan ben ik vanaf zweten, joh. En bam, weer dat schil van, En er stond echt, er zag je zo getypt worden. ha, ha, ha, En er stond echt, er stond echt zo van, in het Engels dan, je kan me niet, onts uh, je kan niet ontsnappen, je bent, uh, in de matrix. En, uh, en toen dacht ik in één keer, dan denk ik, Kut, toen kom ik hier af, en toen dacht ik van, kon ik me verplaatsen omdat ik ook in de computer was van. En toen heb ik gezegd van, wow, heb ik hem gecomplimenteerd? Zo van, wow, dat je dit kan en gaaf. En kik man, en Cool dit. Dat je dit kan. En Hoe oh, doe je dat? En bla Echt respect geven. Yeah. En toen zei hij gegeven moment ze, van, well, I'm done. I'm out of here. Poef, en het scherm ging kreeg ik weer terug. Ja, weg was hij. Dat nee. gebeurde toen al. Maar het gebeurt altijd al, en daarna is het alleen maar verbeterd. En je hebt gewoon je oh. hebt gewoon een, gratis beveiligingssoftware die je kan downloaden op internet, die het gewoon eraf haalt. Maar dan wordt er wel, Dat wil ik zeggen met dit hele verhaal. De cybersecurity industrie wordt constant gehaald. Nou. En dat gaan ze nu ook doen, dan hebben ze iets nieuws, want Nederland moet dingetjes hebben waar we goed in zijn. En dit is onze terrein. Wij zijn in de cybersecurity zijn wij de nummer 1 in Nederland. Nou, of in de, goed. de wereld, bedoel ik. Ja. Maar het trots. Ja. ja. En nu gaan we nog ergens anders goed in zijn. Uh, drones. Zijn wij goed in drones? Wij gaan heel goed worden in, in drones. En gelukkig is het in Limburg. Nederland moet het grootste testcentrum van drones van heel Europa krijgen. Dronebouwers willen hun toestel op grote schaal veilig kunnen testen en ze willen er een kennisindustrie omheen creëren. De drone-business heeft een enorme potentie, denkt de sector. Mm -hmm. En op de eerste dronesbeurs ooit in Nederland zie je in elk geval de ongekende mogelijkheden van het onbemande vliegtuig. Dit is nog maar een bescheiden exemplaar op de dronesbeurs in Den Haag. Hier zien we tientallen indrukwekkende onbemande vliegtuigen. En ze kunnen met hun sensoren en camera's van alles zien. Mm -hmm. En worden ingezet voor bedrijven, de politie en het leger. De drones die zien uh, letterlijk de vijand zich verplaatsen waar hij zich ophoudt. En dat wil de commandant weten. En daar kan hij zijn personeel op aansturen. Dus ze zijn van groot belang. Heel groot belang. Ja. En deze drone die heeft zo'n sterk geluidssensor. Dat hij precies kan meten waar ik sta tot op een kilometer afstand. Dat is een goede klap. Inmiddels worden er in Nederland tienduizenden drones per jaar geproduceerd. Maar nu is er geen goede plek om ze te testen. Want of ze schaden de privacy, of het is te druk en dus onveilig. We zoeken een grote terrein uh, waar we de opkomende industrie de ruimte kunnen geven om te kunnen testen, te kunnen oefenen en maar te kunnen de demonstreren maar. met hun toestellen. Uh, en in die, in die ruimte, uh, ruimte hebben we nodig waar geen objecten in de buurt staan, nou, waar je nergens het. tegenaan kan vliegen. <laughs> En dit zou zomaar een hele geschikte locatie kunnen zijn. Vliegbasis Valkenburg al jaren niet meer in gebruik. Als het aan de ontwikkelaars van drones ligt, wordt dit het allergrootste testcentrum van Europa. Het is een waanzinnig mooi vliegtuig. Oh, dat dat gelijke aanval hier gebruikt wordt. Ja, dus tijd om hier innovatie te stimuleren en zorgen dat je hier al die bedrijven en onderzoeksinstituten bij elkaar krijgt, zodat je die drones verder kunt ontwikkelen. Ja, voor de ontwikkeling van deze drones en zorgt dat ze kunnen ingezet worden voor inspectie, voor uh, veiligheid, voor landbouw. Nu is het plan nog om op dit terrein 5000 woningen te bouwen, maar dat Weet staat nog niet vast en de lokale politiek ziet ook wel wat in het testcentrum. Prins Pieter Christian, die de beurs vandaag opende, is een van de initiatiefnemers van het testcentrum in Valkenburg. Dit is nou typisch een voorbeeld hoe je innovatie tot leven laat komen en ook mensen aan het werk kan krijgen. En dat je deze regio weer een boost geeft. Komende maanden wordt het plan in Valkenburg verder ontwikkeld. En daarna weten we of hier, of misschien ergens anders in Nederland, een testcentrum voor zulke drones gaat komen. Ja. Mooi man. Dat is wel mooi nieuws. Jammer dat er wel oranje bij is. Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook een het einde. slecht gedaan. Voor de rest was het goed nieuws. Voor ja, ja, de rest prima. Zuid-Limburg. Ja, daar kijken wij. uit. Mochten we ooit oorlog krijgen met de Fransen, geef je dat al eens op? Nee, maar dan heb je ook meteen een basis. En als die overlopen wordt. Ja. Allah. Ja. Wacht ermee. Maak wel. Je hebt, hebt vanavond allemaal vier jaar Allah. Ja. Ik doe het expres. <laughs> ja. Allah. Allah. Maar ze zeggen niet Allah, ze zeggen Dolo, Dolo. Ja. Niet allemaal. Je kan niet allemaal moslims door één kamp scheren. Toen komt omdat ik een hele week geïndoctrineerd ben met. En je merkt het misschien als je. We hebben zo nog, nee hebben we gehad, volgend jaar dat is gelukkig. Maar je hoort in heel veel van die clips hoor je ook. ook la, helemaal totaal nodig. Je wordt gewoon gemakkelijk. Ja, niet. En dus gaan we maar uh, naar onze enige natie, die vrienden, net in live-natie, die we hebben. Tot nu toe. Waar we hem, die we erkend hebben. Gericht, ja, Donald. Voor de rest hebben wij niks erkend. Maar juist Rusland. Nee, en ik geloof niet dat het algemeen in de wereld bekend is dat wij het erkend hebben. <lacht> Waarschijnlijk is dit in Donetsk niet eens heel erg duidelijk. Nou, hoewel. Nou. Laatst op YouTube YouTube krijgen we meer. Je krijgt beter. Uh, meer, was dus ook meer, die, meer hits. Ook meer uh, comments in Cyrillisch schrift. Klopt. We gaan lekker naar. <lacht> maar dat kunnen wij niet lezen, dus. Het gaat ook heel lekker in Donetsk. En daar gaat deze clip over. Het zit voor de wat hier in hol, hè? Waarschijnlijk wel. Want dit is echt het nieuws wat je nu krijgt. Ja, dat is ook te draaien. Hoe heb ik het genoemd? Een uh, nieuwe partij. Een nieuwe partij dient zich aan in de Volksrepubliek, Johnny yes. Oké. Okay. Wie zou dat nou zijn? Want er dient zich een nieuwe partij aan, de Verenigde Staten... Oh. waar president Obama overweegt wapens te leveren. Wouter Zwart in Washington. <laughs> Wouter, over wat voor wapens gaat het dan? Dat is nog niet helemaal bekend, maar er wordt gesproken over... wat men dan hier in militaire termen noemt defensieve wapens. Mm -hmm. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld anti-raketsystemen... panzerwagens, ja, drones, wat surveilleren... Ja, en dat zal echt een enorme stap zijn ten opzichte van uh, ja, de, de steun die de Amerikanen tot nu toe leveren. Want die is bewust heel beperkt gebleven tot nu toe. Uh, tot heel klein, echt niet dodelijk materieel. Uh, nachtkijkers, kogelweer ja, en dat, dat soort uh, zaken. En dat was natuurlijk bewust zo klein. Omdat de Amerikanen tot nu toe absoluut niet bij deze oorlog betrokken wilden. Hij is just, want als ze hier vanaf stappen, dan breekt er echt een compleet nieuwe fase aan. Ja, dat ken je gewoon de afgelopen periode. Dat ken je vandaag nog. Die wil beslist niet bij dit conflict betrokken worden hoor. Carrie, heb je Kerry vandaag niet gehoord? Nee. Ik, ik was een beetje zelf, maar Carrie was vandaag ook het nieuws. Kerry is in uh, Kiev. Ja? Ja, om te kijken wat Amerika wapens kan leveren. Verstandig. Dus uh, ja. Ja, absoluut. Dan zullen de Amerikanen zich veel nadrukkelijker gaan verbinden aan deze oorlog. Oh, dat wil ik zeggen. Deze verslaggever is echt, echt, daar ben ik geen fan van. Laat ik het netjes houden. Hoe heet hij? Weet ik even, misschien aan het einde zeggen ze volgens mij, uh, dankjewel, daar moet ik wel even opletten. Maar hij is die gewoon, die, die, uh, dan krijgen al die verslaggevers die een tijdje in Washington zitten, die krijgen zo'n beetje zo'n Amerikaans accent. Yeah. Zo, dat is hij. Ja, vroeger had Max Westerman, hij ja, dat ook. Hij is de nieuwe Max Westerman, hij Max is zo pro-Amerika. Op een gegeven moment is het script zo meteen ook afgelopen, Dat ze draaien. draaien. Yeah. En dan gaat hij nog even verder. En dan merk je dan hoe, hoe pro-Amerika hij is. Hij gaat even buiten het script om. Om nog meer propaganda te verkondigen. Dat zal natuurlijk ook zo ervaren worden door de Russen in Moskou. En dan riskeer je natuurlijk wel iets wat gevaarlijk is. Want dan ga je misschien wel iets veroorzaken wat je nou juist de hele tijd probeerde te voorkomen namelijk een internationale escalatie en misschien wel een uh, wapenwetloop met de Russen ja. maar goed, de Amerikanen die voelen natuurlijk nu echt dat merk je wat dat betreft pardon dat ik nog eventjes verder ga maar ja. je merkt echt wat, dat de Amerikanen op dit moment uh, um, uh, uh, uh, zich gedwongen voelen om iets te doen want er was tot nu toe Hè, er waren maatregelen, er waren economische sancties, maar die hebben tot nu toe dat Russische oorlogsapparaat totaal niet op de knieën gekregen. Sterker nog, die Russische hulp die gaat maar door oh. hè, en de separatisten winnen op dit moment. Ja, uh, dat moet niet hebben. Ik wou vragen, hoe groot is, broodper, is die kans op escalatie? Hoe gaat Objectief dit van als dit doorgaat? Dat krijg je. Nou, dit klinkt wel heel erg gevaarlijk. En de kans op uh, escalatie is denk ik erg groot. Kijk, Moskou zegt tot nu toe... Uh, ...wij hebben helemaal niks met die oorlog te maken. Dat zijn Oekraïners die tegen Oekraïners vechten in, uh, in het buurland van ons. En wij, misschien dat er wat vrijwilligers uit Rusland mee vechten. Misschien dat die hier en daar wat wapens nemen, meenemen. Maar officieel hebben wij daar niks mee te maken. Als Washington nu officieel wapens gaat leveren aan Oekraïne... ...dan staat ook de weg open voor Moskou om te zeggen. We, maar daar gaan wij ook officieel yeah. meedoen. En dan gaan wij ook officieel wapens leveren leveren aan uh, de separatisten hier in het oosten van Oekraïne. En dan, Wouter zei het al, is de kans op Dankjewel. de escalatie van dit conflict op een soort van wapenwetloop uitermate groot. David-Jan en Wouter ook. Dankjewel. Grote zwart zo is dat. Wouter zwart. De... Ja. Piepo. Doodschop er nu uit. Ja. Mooi bruggetje naar de Poetinisme. Putin, uh, want naast uh, Syrië, Battleground Syrië, Battleground Oekraïne, is helemaal los. Er valt echt tientallen doden per dag. Ja, en dan gaan wat, gaan wat is de oplossing van Amerika? We gaan wapens leveren. Ja, nee, dat is logisch. Ja, Mensen willen totaal niet bij dat conflict betrokken worden eigenlijk. Hè? Nederland wouden het nog niet. Die waren het nog niet helemaal mee eens. Er is nu wat uh, onvrede binnen de NAVO. Ze zijn niet met elkaar eens allemaal. En zijn wij daar de gang maken met? Ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik, ik las iets met Dirty Birdie, Betje Kondis en, en, en hij en nog een pipo. Die vonden dat, uh, dat, je niet, dat je politiek een oplossing moest gaan zoeken. Dus dan maakte ik uit op, ik hoef dit niet te gaan lezen. Politieke oplossing is niet met wapens. Nee. Ja, je wil maar me nooit met Dirty Birdie. Maar nee, we al praten. Viesje bedje. Moet mee praten. Ik heb een uh, item van Russia Today. Ja. Over deze... Uh, Amerikaanse wel-of-niet-beslissing. Want NOS brengt het hier als... eigenlijk soort besluit. Yeah. Maar daarna was het weer van... Nee, dat hebben we niet zo gezegd. Nee, dat hebben we niet helemaal zo gezegd. En toen was het, uh, kwam Obama weer op de... Ja, nee, dat, nee. En toen was het uh, State Department. Nee. Nee, dat hebben we niet helemaal gezegd. Maar... Er was heel veel... vraagtekens. Ja. Yeah. Ik probeerde het gewoon een beetje in te kleden... omdat ik eigenlijk geen idee heb meer... wat deze clip over ging. Behalve dat er van Russia today is en dat die uh, Kajana Tsitsikan, yeah. die we vorige week ook hadden, samen met Matt, nu er ook weer in zit. Een item van haar. Okay. Dat is altijd wel leuk. En uh, despite Washington's pledges to seek a diplomatic solution to the crisis in Ukraine, the White House now wants okay. to cement moves against Moscow into law. In his budget proposal for 2016, Barack Obama is aiming to spend 117 million dollars to counter what he calls Russian aggression. But U.S. officials still maintain, in effect, their country is not actually in a conflict with Russia, as Guyana Chichikan reports. U.S. officials are putting out confusing statements, and messages seem to be changing by the hour. Monday morning, U.S. officials are considering arming Kiev in the conflict in Ukraine. And by the evening, the White House says injecting more weapons into the conflict is not the answer. Are US officials split on this, or are they testing public opinion? Why these confusing messages? I was at the State Department on Monday, and the spokeswoman was responding to questions about whether or not arming Kiev would lead to escalation of the conflict. Take a listen. Would, would such a decision violate the Minsk agreement and lead to escalation of the conflict? Well, we haven't made the decision to do that, so I'm not going to speculate on that, and no. The spokeswoman suggested that if the U.S. decides to arm Kyiv, it would not be a violation of Minsk agreements, because technically the U.S. is not signatory to the agreements the administration might be preparing the public for such a decision. Now, President Obama's budget announcement on Monday also led to confusion. It supports our troops and strengthens our border security. And it gives us the resources to confront global challenges from ISIL to Russian aggression. I asked the State Department spokesperson how exactly Washington is planning to confront Russia. And she responded that the U.S. is not confronting Russia, that confronting Russian aggression is not the same as confronting Russia. No. That is a distinction that was lost in President Obama's speech. So many Americans who watched his budget announcement might actually start thinking that the U.S. is in conflict with Russia. In Washington. No. I'm going to check out RT. No, this is not. Dat lijkt inderdaad als je... Het lijkt zo, maar het is Russisch agressie. Ja, ja. Dat is niet Rusland. Nee. Russische agressie. Dat is een verschil. Ja. Net zoals wij bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog... tegen de Duitse agressie vochten. Niet tegen Duitsland. Dan waren we, te, we waren tegen die Duitse agressie. Zelfs. Oh, zeker. Totdat ze bij ons kwamen en gaven we al onze Joodse buren aan. Ja, hoe makkelijk was. Ja. Nou oh, extra woonruimte. Goud. Goed. Ja, wow, Poetinisme, we hebben nog meer. Obama, we hadden hem net al. Uh, volgens mij is CNN, een van die zenders. Ja. Mocht hij even een update geven van, uh, over een aantal zaken. Er zei hij wat interessante dingen, ook over Poetin. Want hij wordt altijd toch wel als een, uh, ook door ons, een schaakgrootmeester gezien. De goede zetten zetten. Absoluut. En ze vroegen Obama daarna wat zijn mening is. Nou, die vindt het zeker niet. Happy event. Happy event. So let me move you on to the other big story that we've had, and that is your uh, reach out, or, or Cuba's reach to you and your reach to Cuba. Listening to the critics, part of this is they wrap it up in how you dealt with other sort of bad actors. Oh, this is what he's done. He's accommodated Syria by not crossing the red line. He has accommodated Iran by talking to them on nuclear weapons. Uh, and, you know, and sort of down the line, Russia, he's allowed Putin to move in and take Crimea. And here's the gist of it. The gist of it is that you're naive and they're rolling you. Yeah. Uh, so this was said about Mr. Putin, for example, three or four months ago. There was a spate of stories about how he was the chess master and outmaneuvering the West and outmaneuvering Mr. Obama and, this and, and um, <laughs> this and that and the other. And right now he's presiding over The collapse of his currency, a major financial crisis, and a huge economic contraction. Uh, that doesn't sound like uh, somebody who has rolled me or the United States of America. Dat is duidelijk, hè? Dat is duidelijk. Maar wat ik me afvraag, hij gaat even, uh, Poetin pakt de Crimea, en dit en dit. En dan zegt hij, nou volgens mij zit hij nou op te huilen om zijn ingezakte roepeltjes. En uh, horen hem even niet. Ja. En dan denk ik, maar, hij reist er trots op. Met andere woorden, hij geeft eigenlijk toe... dat hij samen Saudi-Arabië... of hij, de organisatie die erachter zit... besloten hebben van... Hé, we gaan even die productie omhoog kieperen van die olie. Die Russen... Dat, dat is het enige wat die Russen kan raken. Hij Wij wel ontdekt die Russen bezig zijn met een transformatie? Dat die binnen een paar jaar weer veel geld ging halen uit India, geloof ik? Ja. Oh ja. Maar daarom is die olieprijs nog steeds naar beneden. Ja. Dat geeft hij eigenlijk toe. En wat dat eigenlijk dan is... dat is economische oorlogsvoering. Er is oorlogsvoering. Economische oorlogsvoering. Het is gewoon oorlogsdaden. Obama is trots op een oorlogsdaad. Ze zijn in oorlog. Er is Ik denk de voorbereiding van sommigen in de politie. Dat... dat... dat eerst en het eerst op de Ik Dat projecteer. Ik We hebben heel with respect to those countries that we think are violating international law or uh, are acting against our interests. That is a great idea. Yes. Because almost the whole world acts against interests. Yeah. Exactly. We have a choice. Everyone falls in the middle. That's what it comes to mind. It's not just Putinism, I've called it that way, but it's actually also a bit of EU news. Yeah. Griekenland heeft een nieuwe regering. Ja. De dus Syrië, weet de partij. Ja, ik weet niet, maar die grote, dus die zien Cyprus. Apartheid. Ja, ja, vind ik ook. Um, helemaal als je dit hoort, zal ik deze even draaien: ja. hulp vanuit de EU voor Poetin. He? Dat klinkt raar. Kijk. kijk. Startling, though, is that uh, one day in and Greece uh, is already renouncing uh, EU Council statements. As for the point of contention, it was uh, this statement uh, that blames Russia uh, for the killing of 30 civilians in the eastern Ukrainian city of Mariupol, which was uh shelled recently. Apparently, uh the Greeks say that they were not consulted about this, that they uh did not give their consent to be added as signatories uh, to that statement. Uh RT, though, contacted the EU Council and a spokesperson there told us that while they regret that Greece wasn't uh, on board this statement, they say that they did uh, consult the new Greek, uh, authorities, which, you know, begs the question of how Greece, uh, Greece ended up as a signatory, uh, when it was against it. Nevertheless, uh, this is the first time, apparently, that an EU Council statement has been renounced after being published by an EU member state. So it just goes to show you that the new, uh, Greek government, uh, isn't shy about, you know, uh, letting it be known what it thinks. But it's also indicative uh, of the differences between the new Greek government and the authorities, the establishment uh in Europe. And these are just political differences. We also know that uh the new Greek government is planning on renegotiating uh, its 240 billion euro uh debt to the EU, the IMF, its uh creditors. But the key word here is renegotiate, not default. And uh, I know the media uh has a habit of portraying uh, this new government is somewhat radical. But one line that the Prime Minister said uh, struck me personally. He said, we won't get into a mutually destructive clash, but we will not continue a policy of subjection, uh, which likely indicates that the new Greek government uh, is not going to be uh, the old uh, the old government that uh, played along uh, with whatever the EU told it uh, to do. Interesting. Yeah. Dan, Griekenland heeft dus... De EU kwam weer naar buiten met een statement. Over fuck, Russia ze kreeg de schuld van uh, Mariupol. Die busaanslag. Daar gaven ze Rusland rechtstreeks de schuld van. EU-statement. En Griekenland zei een dag later... Ja, hoes. Wij, wij zijn het daar niet mee eens. Nee. Fuck you, EU. daar hebben wij niet gezegd. Wat ik vreemd vind van die Grieken... is dat is die, die populist in de macht gekomen. En die heeft een hele campagne gevoerd... over het feit dat die zijn Griekse, Griekse staatsschuld... Nee. ging hij niet terugdalen. Nee. Nou, is hier, geloof ik twee dagen president van Griekenland en hij is nu in onderhandeling met de EU hij had slijm en had slijmen, en de toon is gemateld in de pers. Weet je, oh, nou ja, zijn kwijtschelden dat was helemaal niet. Ze waren wel wat gunstige voorwaarden. Dat is wel heel snel gedraaid, hè? Ja, maar dat is ook een beetje... Ik hij net de verkiezingen wint ja, op een dat, dat hebben ze uitgelegd op de NOS. Dat deed ze goed. Wat dan? Uh, Griekenland is net op het punt dat ze een nieuwe lening moeten krijgen. Ja. dus is het heel onverstandig voor hem om nu meteen zijn grote waffel, hij heeft wel een grote waffel maar ze doen allemaal handjes schudt maar hij heeft veel eisen, zijn bang Duitsland helemaal die hebben 65 miljard in Griekenland zitten maar als hij geen geld betaalt van die lenen dan geven die subsidie toch niet ja daarom, daarom moeten ze zich nu geduist houden zeggen hun ook, ja dit is allemaal een beetje een spel van, en, en van de EU leiders zou het, zijn als dat werkt? Hm? het zou toch sowieso schandalen zijn als dat werkt dat we 273 miljard af moeten schrijven. Ja. En we nou dan zeggen. Ja, maar je hebt wel recht op een subsidie van ja. uh, 10 miljard. Ja. Schandalig. Hoezo? Als, je, als ik voor jou 274. Oh ja, zo. zo, zo. zo. Alleen ja. ja. dat nee, je een grapje naartoe een En we ja. ging een tientje hallo. bij in je hand. Maar wij, wij zijn niet de satanistische elite van deze wereld. Ah, okay. Hallo. Wij zijn niet IMF. En zo. Er zit altijd een agenda achter. Hallo. Zo werkt het niet in de wereld. Natuurlijk gaan ze dat niet terugbetalen. Ja. Dat kunnen ze nooit van hun leven terugbetalen. Ja. 264, wat hoeveel miljard. Dat geld hebben we niet eens gekregen. Flikker op. Naar westerse banken gegaan. Nederland heeft een begrotingstekort. Wat is laatst staan wat Griekenland heeft. Ja, die zijn maar naar de kloten. Maar die ja, gaan echt niet zo... zo schotten, de grote schuld als ze bijna geen geld hebben. Daar zijn ze duizenden jaren mee bezig als het lukt. Ja. ja dat gaat helemaal fout. En nu lijkt het erop, met deze statement zo, dat Poetin... De schaakgrootmeester Poetin, misschien wel op een andere manier, eventjes aan het schaken is. Zo van nee. hé, Grieven, nee. al, al die uh, Russische miljonairs die hebben ook de hele al die Griekse eilanden opgekocht, onderhand hè? Ja. Dat is, dat is eigenlijk een soort uh, al geannexeerd bijna. Klein Rusland. Ja, dat kan je er zo bij. Als Rusland, uh, let maar op. Toevallig ook weer een land wat de South Stream, de gasleiding, doorheen loopt. Ja. Ook in Cyprus, daar zijn ze nu bang voor, in Cyprus, Slowakije. Ze, zeiden, ze zijn bang dat nu dit voorbeeld gekopieerd wordt zo van hé, hey, Griekenland kan al tegen hun op, uh, tegen grote broer opstaan. Wat kan, kunnen wij als Spanje bijvoorbeeld doen? Ja. Kun je mee even keer in Spanje? Nee. Het rare is, dat gaat de clip ook zeggen. Er is iets raars aan de hand in Spanje. Grote protesten, grote opstanden, echt groot. Tienduizenden mensen. So this is not far from Puerto del Sol now, and actually there's a sea of people that stretches right into the distance here. These ladies are singing... Si se puede means yes, we can. <laughs> of course, the name Podemos means we can. And that is the message today. People out here say they're just sending a message to the political parties in Spain that there can be change. That this year, when there's a general election uh, in this country, there can be a real change. And actually, according to the polls, there already is. Uh, this party has emerged from absolutely nowhere. In the European elections, it took 8% of the vote. But now, in recent polls, it's coming first. Now, whether it can win the general election at the end of the year is another thing, but they're definitely changing politics here. And their message is quite uncompromising against austerity and also against corruption. They're tapping into this deep level of distrust with politics, with the traditional parties here. And that's linked to the financial crisis, to the perceived <laughs> mishandling of it, And also to the corruption scandals. There's been a series of corruption scandals in Spain, ongoing and affecting the traditional main political parties. This is a new, on the face of it, clean party, and a lot of people are impressed. Yes, we can. Yes, we can. Ik heb deze theorie ook van No Agenda trouwens, of van Adam. Hij is niet helemaal van mij. It makes sense. Ik heb gieklof net gehoord. Dat is in één keer. Ik kan niet die naam komen. Cici, weet ik veel? Spios, sios. Ja, he's met S. Die partij met de S. Die kwam ook in één keer uit het niks. En dat is een grote partij. Daar is geld voor nodig. Voor ja. campagnes ja. en alles. En dat doet dingen nu, blijkt. In het voordeel van Rusland. Eh, wat de EU aan het kapot maken is. Ja. En nu in Spanje, uit het niks. Ze kunnen ook niks over deze partij. Die is in één keer heel groot. Groot groot in één keer uit het niks. Voeg, soep. En dat is een zusterpartij van die Griekse partij. Hetzelde, uh, hetzelfde ding. Ja. En daar is een hoop geld voor nodig. Waar zou dat vandaan komen? Van die oude Poetin, die op zijn Zou dat te, is misschien van onze mislukte schaakgrootmeester afkomen? Zo op te huilen. Ja, die denkt van, oké, okay, we gaan economische oorlogsvoeren, voeren. Ik kan dat beter. Ja. Griekenland, Spanje. Die zijn afhankelijk van mij als voor jullie. Cyprus, Straks, Slovakije. al die landen daar in Zuid-Europa. Die bouwen Robboebo. Die gaan eraan. We krijgen burgeroorlog, we krijgen derde wereldoorlog. Europa is er niet aan het kijken. Burgeroorlog. ...dat niet vrolijk nieuws is. Om je af te sluiten. Ah, ik had, ik had nog, nog wat vrolijk nieuws, toch? Die hebben we gehad. Hebben we hebben alles gehad. Nee, ik wist er nog eentje nieuw hebben. Dat is de onderste. Oh. Technieuws. Technieuws, ja. Technieuws. Een heel belangrijk technieuws. Ja, ja, echt... Een waarschuwing is een waarschuwing aan de luisteraars. Wat? Dat je... Dat je uh... Allemaal uitkijken met je bundel. Ja. Ja, want uh, sinds 4G... Uh, wat, hoe heet dit? Sinds 4G... ...draait mijn databundel sneller leggen. Ja, dat is het. Het is van RTL. Ja, want dat is er dus aan de hand. Je had 3G, je kon uh, redelijk internetten. Ja. Op je telefoon. Je kon whatsappen. Ja, je, je, kon wel, je kon doen wat je wou. Als je van nu.nl wil kijken, weet ik veel. Dan kon je dat. Je maar wel. dat was niet genoeg. Dat was niet genoeg. We hadden 4G. Snel, genen. je moest af en toe wachten ook. Er moest nog meer uh, straling door de lucht heen. Er ja. echt nog meer uh, mensen... ...moesten nog meer de gezondheid kapot gemaakt worden. Hè? Genocide op de mensheid. Dus... En onder het mom verkopen van nee, meer snelheid. Oké. Maar ja, sinds 4G dus de Sintra heeft gedaan, is er een probleem voor de klanten. Die databundel wordt ermee gezogen. Ja, en bellen. En bellen. Wie belt er tegenwoordig nog? Het gaat om de, da de data, Joost. Bij jou gaat het als je abonnement verlekt, vraag ik meteen naar. Alleen met data? data. Natuurlijk. Ik uh, ben hun. ook niet even. Nee, je het niet. is dat je, je moet het erbij nemen. Ik ja, wil eigenlijk het, alleen met data. Het gaat om data. En ik heb wat vragen hierover. Dus jij zit wel meer in die smartphonewereld. Dus ik ga het gewoon draaien. Belminuten worden snel verleden tijd. Als het aan KPN-topman Ilko Blok ligt, draait het straks alleen nog maar om data op je mobiele telefoon. Internet dus. Sinds de introductie van supersnel 4G-internet is het dataverbruik bij klanten van KPN explosief gegroeid. Bellen is voor het oude telefoniebedrijf steeds meer een product dat je er gratis bij krijgt. Beter. Wie een nieuw mobiel telefoonabonnement uitzoekt, let er vooral op... ...dat er genoeg, genoeg data bij zit. En hoeveel moet het dan zijn? Ja, minimaal wat we nu zien bij de jongeren is 4 gig. 4 gig. En liefst meer, maar er zijn maar weinig providers ja, dat die dat nog hebben. En 4 gigabyte is veel. Genoeg om per maand 15 uur YouTube te kijken. 300 uur te navigeren met Google Maps of 80 uur naar Spotify te luisteren. Dat ik lang uh, gratis kan internetten. Ja? Dat is de enige. Voor de rest de prijs... Belminuten, daar let ik niet op. Het gaat vooral om de data. Ja, de data, dat is voor mij belangrijk. Ja. Ook de topman van KPN ziet dat consumenten steeds minder letten op die ouderwetse belminuut. Belminuten, Oudermen. die zijn aan het verdwijnen. Ja, die zijn aan het verdwijnen. Ja. Je ziet bij de nieuwe uh, databundels dat uh, ja, bellen en sms'en uh, ja, eigenlijk gewoon in de bundelprijs zitten. En het maakt niet uit of je nou veel of weinig uh, belt, het zit er gewoon ja. in. En daarmee loopt hij eigenlijk al vooruit op wat er gaat komen in de toekomst. Mobiel bellen gaat dan gewoon over een internetverbinding, zoals je dat nu bijvoorbeeld al kent van Skype. Waarom en dan het? bel je dus gewoon uit je databundel. Databundels die steeds groter worden omdat het verslavend werkt. Ja. Wie eenmaal 4G heeft, gebruikt al snel twee tot vier keer zoveel data naar consumenten met een langzamere verbinding. Ja. Sinds de introductie ja, van 4G, oh, twee jaar geleden, is het totale mobiele internetgebruik bij KPN zo'n beetje verdrievoudigd. Uh, met 4G is het gestegen, oh, porno, nee. het gaat veel sneller op ja. in internet. Wat anders? Soms had ik meestal drie weken red en daarna dan uh, de vierde week van de maand heb ik een probleem. Dan uh, is het op. Ja. Ja, en dan kan je twee op. dingen doen, wifi spot zoeken of extra data bijkopen. Wifi. En daar worden ze bij KPN dan weer heel erg blij van wifi. Gelul, wifi spot. Wifi. En dan zeggen we wifi? Ja, jullie. Ik ben van de tag. Ja. Ik ben echt uit de tag. Ik kom afkomst uit de tag. Ja, ik ben een dude named bam. Ja, dat zijn een stel loners. Ja, vaker. en staat er wel aan wifi. wie Wij manipuleren mannetjes als Tariq Zet. En ook jou wel eens een keertje straks. Hé, hey, kijk, de je wifi, wacht <coughs> voor 500.000, hè. Hop, kijk, wij zijn de mannetjes. Wij internet of uh, ICT-nerdies. We hey, the world. Zonder de SIS-admins is er geen ja, wereld meer. Vind je maakt je jezelf ook iets groter als je uh, in werkwet bent, hoor. Wat vind je niet? Je dicht jezelf weer wereld uh, heel veel toe. En terecht Houd erop. Waarom... Waarom... Uh, ik dacht dat ik aan jou vraag... Hoe kan het dat, het dat je drie keer zoveel data verbruikt als je 4G hebt in plaats van 3G? Wat is er dan zo verslavend? Dat begrijp ik ook niet, want je kan met 3G alles wat je met 4G ook kan. Ja. Alleen kan je bij 4G een seconde sneller. Ja, maar ze gaan dan gebruiken ze in één keer drie keer zoveel data. Ja, dat betekent dat je veel grotere verstaat. Wat doen die luid tegenwoordig met de telefoon? Dat vraag ik nog. Wat doen ze met de telefoon? Ik zie ze ook... Ja, Ik ja, zag ja, hem toevallig Facebook, ook bij. Ja, Facebook, Facebook. Eh, topkeren in. Vorige, eh, nee. afgelopen zondag. Toen nee. <coughs> waren ze in uh, Australië. Nee, waar waren ze ergens een race aan? dat in Sint-Petersburg. En de stick deed ook mee. En die ging met openbaar vervoer, daar deed hij de race mee. Ja. En dan ja, je zag, je, wel je. Ja, zag je al die mensen, dat, ja. de, dat ze ook uh, echt filmden. iedereen zat daar op, op ja. de telefoon, op rare apparaten. Allemaal in dat apparaat. Zo is de wereld tegenwoordig. Maar wat doen ze op die dingen? Krantjes lezen. YouTube, nou, filmpjes, de, YouTube, ja, YouTube filmpjes kijken. Ja, dat zijn ze. Vijf dat kost, dat kost een YouTube filmpjes kijken is van die gasten. Van die dat is weinig, gasten weinig. 15. Als je de hele dag. Ja, je YouTube, wat kijken ze dan op YouTube? Luisteren, niet naar ons. Ze luisteren niet nee, naar dus ons. Ze doen allemaal onzinnige dingen. Spelletjes. Van die comments, weet je wel. Ja, dat is ook geen data, op geen bandbreedte. Comments. Nee, ik wil uh, van die uh, spelshows en alles. Er zit een knakker boven in beeld. Geef een commentaar, dat is de nieuwe rage, hè? Ja, daarom vraag ik dan. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen smartphone. Ik weet niet wat ze doen tegenwoordig. Kijk, ik, ik ken ik, het nog in mijn tijd. Ik weet ook niet dat precies. was nu.nl nu om al een keer checken. Je gebruikt een keer Google Maps als je ergens uh, de weg moest weten. En je SMS, n. Dat was mijn tijd. Ja, dan hou je al je nieuws eraf, hè? Ja, oké, okay, maar dat is geen bandbreedte. Nee. Dus waarschijnlijk inderdaad... 4 giga is veel, hè? Ja, joh. Ik had voor, ik heb nou 500 MB. Ik had van 2 gigabond. Ja, ah, dat moet je gek doen, hè? Okay. Ja, als je de hele, hele dag inderdaad met je snuffert uh, in, in, in dat ding filmpjes te kijken. Al idioten die de uh, nagels lakken of weet ik veel wat ze allemaal doen. Ja. Ja. Goed. Ja, ik denk dat moet er positief nieuws eruit, hè? Ja, het is... Uh... Ik heb ook echt zin om eruit te gaan. Moet, uh, ja, gaan we gaan naar het spel. We gaat het spel doen. Het spel daar spelen. Oh man, het uh, spel. Je gaat het nooit van de ze het leven niet halen, al oh, geef ik je 500.000 kant. Dat weet je niet. Uh, het is een lied... we gaat over... als je alles kwijtraakt. Dat is eng, hè? Als je alles kwijtraakt. Als je je geloofwaardigheid kwijtraakt. Ja. Als je, al je, je je oude leven kwijtraakt. Als je, je vrienden kwijtraakt. Als je je geld kwijtraakt. Als je gewoon op alle fronten failliet bent. Dat is eng. Dat wil niemand. Mm -hmm. Deze man is overkomen en niet bezinken. En uh, ja... Ben je misschien toch anders te zetten. Dan gedaan. Probe springsting. Nee. Het is een Nederlander. Ja. ja. Ik probeer het een beetje remote filmen. Maar kom. Goeie doen? Nee. nee. Heel hard aan de naam denk ik. Oké. Okay. Dit is echt een mooi show waar je bent. is die gast van Frank Boeien. Nee. Keur. Ramses Shaffi. Ramses Shaffi, man. Kikker. Ramses Shaffi. Ramses, man. Met het lied Zonder Bagage. Waar zijn ze gebleven. Ja, Zonder Bagage. En het heet als uh, uh, subtitel De Wereld heeft mij failliet verklaard. Ja, mij ook. Dit was in de tijd dat Ramses failliet ging. En uh, dat die bleek dat hij uh, zonder al die troep... dat hij eigenlijk veel beter dan ging als ervoor. Het is een li kort lied, het is twee minuten... Zo is het is Goed. Ja. ja, mooi. Ramses in de show. Welkom Ramses. <coughs> ja. Daar zit Ja, John. Ben ben. John, Bob. Michael is nog even afwezig. Hij was nog ergens in de, in de Farao Ik man. Ik man. <laughs> ja mensen. Met het netwerk gaat ook goed hè? Ja, we gaan booming. We gaan hebben één, één donatie gehad van Merle. Eén do, donatie? Ja. Ik wel Merle. Je bent ja. de producer vanaf nu. Die is van 35 euro. Net niet blijven. een mooi bedrag hè. Ja. Maar, maar ik heb uh, laatst ook op een forum geschreven. Je, misschien dat mensen denken dat de, de barrière heel hoog is wat je moet geven. Maar als iedereen gewoon... Als je, als, je, als, je, als je een euro kan missen of twee euro of vijf euro. Wat een tientje per jaar. Ja, daar hebben we wat aan. Uh, Alle tientjes helpen. Echt? Ja, absoluut. 150 euro per, per maand nodig om uh, Buma's stemmen uit. Dus we hebben besloten dat we voorlopig live gaan. Maar dan zonder muziek? Een paar maanden. Totdat de donaties erop zijn. Maar zo, en zonder muziek. Maar ja. wel uh, het beste netwerk dan, dan maar van de grond af op gaan bouwen. In plaats van meteen. Het best gelijk te zijn. Gaan we stapje voor stapje. Ben je net niet lijf achter. Misschien willen we ook te snel. Ja, we hebben een, anderhalf jaar lang heel rustig gestaag gebouwd. En dan willen we een keer een villa. En, en nou willen we een keer het grootste. Ja, de mensen geloven ons denk ik ook niet. Ze dus moeten het eerst maar het netwerk gaan neerzetten. Is ja. mijn, uh, ding. En, en dan, dan, zullen dan zullen mensen wel... merken dat ze muziek mis. Ja, en dan laten we zien hoe goed NNL wordt. We hebben al verschillende mensen die hebben ons benaderd die programma-ideeën hebben. Tof. Ja, dat is leuk we ja. DJ's, hebben we... We hebben praatprogramma's, discussieprogramma's, praat uh, interviews. Ja, die ene was misschien wel minder. Nog ja. Gewoon zo, weet je. Ja, dat is een beetje ziek. Hij huh? woont in Tilburg. Ah oh, ja. Die. Ja. Hij had eerst zo'n gig met uh, de burgemeester. Ik Hij had bij ons programmaatje. Ik vond het vies. Hij had gewoon dat Peter hier ook wel uh, zo'n snabbal heeft. Ja, Peter had in één keer een lange zender. Ja. Ja, dat doen, dat doen we dus niet. Maar de rest Ik mag alles. Tot volgende week jongens. Ja, de ballen. De ballen. De wereld heeft mij van iets verklaard. Ik heb er nog nooit zo goed. Een licht gevoeld als nu. Ik heb er nog nooit zo schoon. en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen. Weg voor Zuid. Er zijn de kapers van ze glazige morgen zorgens niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoerde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen Ik geen stroop meer, en geen vrij. Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard.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 Wat is de naam van place hier? Uh, Wageningen. Wageningen. Is waarschijnlijk een complotdenker <laughs> ook. Nou ja, daar zie je tegenwoordig uh, veel mensen van die uh, op internet allerlei theorieën aanhangen. En, en daarin geloven. Hoe, uh, hoe belachelijk soms ook. Get out of here, you low life scum. Net niet lie.